En Peter, en mijn naam is oh, Johan. Johan. Uh, laten we gewoon uh, getrouw beginnen met de goud, zilver bitcoins en de staatsschuldmeter. Laten we gewoon met goud beginnen voor de verandering. Goud, uh, nog een boorke duik. Dat is 1182 dollar mm. onder de oh, 112, en, joh. Ja, mm. en zilvering is zelfs 4% omlaag vandaag. En, en olie ging uh, ook omlaag 3%. Oh. 65 dollar is het nou. Oh, ging er nog wel ergens dingen omhoog? Of? Ja, het is vooral de dollar gaat omhoog. Hè? en Dan gaat, uh, gaat bijna alles naar beneden. Mm. Dat is de boos doen, ja. Ja, ja Ze nee. zijn daar een beetje minder geld aan het drukken in de VS. Het ja, is natuurlijk al een tijdje aan de gang. En uh, de andere handelsblokken of andere overheden... hebben nog geen blijk gegeven dat ze de geldpers gaan uitzetten. Of hebben ze wel beloofd, maar dat is nog endweg. Mm -hmm. dus zijn de dollars relatief schaars. En daarmee komen al die uh, munten... Van uh, Aghanembes landjes in de problemen. En uh, ja, gaat eigenlijk alles omlaag. Ja, zo gaan we het even over de lira hebben. De Turkse lira. Maar uh, laten we eerst even naar de bitco bitcoin gaan. Net als de meeste uh, crypto uh, ja, gingen die ook fors omlaag. Uh, de bitcoin die stond vorige week nog op... 5400 euro'tjes. Ik zeg altijd dat hij omlaag ging, maar hij, uh, vandaag, het woensdagavond, is hij omhoog geschoten bijna naar de 5800 euro'tjes. Alles gaat weer omhoog vandaag. We ja, ja, ja. had een uh, dalletje en het was uh, net iets onder de 5200 euro. Uh, ja. Hebben jullie het onlangs nog over de Bitcoin gehad? Onlangs? Nou, gewoon uh, hoe het ermee gaat met uh, de manier waarop ze bezig zijn. De... ...aantal transacties en zo te verhogen. Oh, dat bedoel je? Ja, ja. De Scaling was het, geloof ik, hè? Scaling, debate. Hey, ik heb het, uh, we hebben het er niet over gehad, nee, maar uh, ik weet wel dat het gaande is. Maar het is nu toch niet zo... ...het is niet zo meer in de picture als het voorheen was. Tijdens die bubbel in, de, in december was zo, waren er zoveel transacties... ...dat het helemaal vastliep. Maar nu is het weer wat rustiger, dacht ik. Uh -huh. ja. Volgens mij zijn transactiekosten nou weer vrij laag. Ja, klopt, ja. Ik heb uh, laatst nog een paar transacties gedaan en uh, ik zat echt te kijken van, wow, uh, uh, ja, ik zag inderdaad dat er een kleine via was gegaan, maar die, dan moet je echt met een vergrotelgast gaan zoeken. <laughs> yeah. Ja, klopt, nou, dat, maar dat is ook een beetje jammer misschien, want dat betekent dat er alleen maar een paar uh, fanaten het een beetje onderling aan het uitwisselen zijn. Uh, ja. Welke... Worden er ook cryptocurrencies echt ergens gebruikt op dit moment? Ja. Dat <laughs> zeggen we van wel. Maar ja, als Bitcoin ik... Cash. Ik krijg af en toe altijd bij zo'n video reclame voorbij van Bitcoin Cash waar je ergens mee kon betalen. Ja. Nee, je kan natuurlijk nog steeds in Nederland bij Thuisbezorgd. Kan je je, ja, je, je snacks bestellen met Bitcoin. Ja. Ja, ik zag laatst nog ik zie nog wel eens filmpjes uh, voorbij komen van een rotchauffeur, uh, die dan uh, ergens bij een, uh, een winkel wat koopt ofzo met zijn telefoon en uh, ja, wat is dan Bitcoin Cash? Wat je zegt het, je het uitspreekt, dan dus zeg je ben een rotchauffeur. rotchauffeur? <laughs> rotchauffeur. <laughs> chauffeur. <laughs> <En> rotchauffeur. Chauffeur. Een rotchauffeur. Ja, ik weet het niet, met waarschijnlijk Ja, ja. ja. Het is ook zo dat het hele bitcoin cash verhaal, dat was natuurlijk heel erg interessant toen die transactiekosten hoog waren. Bij bitcoin ook, omdat er zoveel transacties gedaan werden. Mm -hmm. Maar nu het wat rustiger is, ja maakt het eigenlijk maakt het niet zoveel meer uit. En het is ook zo, er zijn natuurlijk een heleboel transacties verdwenen. Omdat beurzen, ja, de meeste transacties vinden toch bij beurzen plaats. En die zijn ze een beetje gaan groeperen van nou we... we, we we groeperen alles van een hele dag of zo en dan doen we het in één keer. Of, uh, we doen niet alles wat de blockchain, is dus ze doen allemaal een beetje uh, in eigen beheer. En dan, uh, tenminste, dat denk ik hoor. Maar ze, ze, ze zijn, uh, of ze doen uh, tussen beurzen onderling met, met het Lightning-netwerk. Ze hebben in ieder geval een manier om een hele bulk van de transacties buiten de blockchain te houden of, of te... Te, uh, verzamelen. Mm -hmm. Ja, wat dat betreft, uh, die bottleneck uh, stimuleert natuurlijk wel uh, creativiteit. Als je bij uh, Bitcoin Cash gaat gewoon uh, de ruimte op uh, vergroten. Dus dan, ja, dan, en dan blijft het goedkoper. dan heb je niet de inst. Bij, op een gegeven moment, als Bitcoin, wat dan was het wel een paar tientjes per transactie. Nou, dan wordt het de moeite waard om creatief te worden. En vooral als je een organisatie hebt die uh, echt een massa van die transacties moet doen. Mm -hmm. Dan uh, als je dan niet een trucje verzint, dan is het meteen uh, heel wat waard. Ja, dat heb ik ook, was ik ook. Met, uh, belasting in Nederland. In Nederland wordt zoveel gereguleerd in belast... dat als je het wel redt, ja, dan ben je wel meteen heel concurrerend <laughs> natuurlijk met anderen. Ben, kan je enorm goed met regeltjes om, omgaan. Ja, ja, ja, of je bent zo efficiënt dat je gewoon die enorme belast kun je dragen en toch nog bestaan. Ja. Dus Eén, een, één iemand doet het werk enorm efficiënt en dan 26 man eromheen om de overheid van het lijf te houden. Ja. Oh, ja? Dat is ik ook hè. De, in het leger hebben ze ook de beste mensen sturen naar Den Haag. Ja, ja. Daar zit de grootste vijand. Ja. Ja. ja. ja. Maar uh, ja, we, we, we, we, we gaan nog even verder met, uh, met alle koersjes. In ieder geval de bitcoin, ik, ik wil er nog wel over zeggen, het, volgens veel technische analisten, is de bitcoin op dit moment in een leading expanding diagonal. En, uh, maar ja, ja, dat is, klinkt allemaal heel ingewikkeld, maar dat komt uit de technische analyse. Uh, dat zou betekenen dat hij nu een beetje aan het einde. Uh, als hij zo meteen even een klein duikje naar beneden maakt. En daarna weer een, spr een sprint omhoog maakt naar de 6700 dollar. En daarna, uh, dan zou hij daarna een flinke duik naar beneden kunnen gaan maken. Dus ja. dan zou hij zelfs onder de 5000 euro uh, terecht kunnen komen. Uh, ik, ik ben geneigd te geloven ik moet eerlijk zeggen <laughs> dat ik op dit moment ook een beetje te wachten of dat ook gaat gebeuren uh, ja. maar je moet tegenovergesteld te te aan je gevoel handelen hè? Dus <laughs> ja klopt mijn gevoel was om eerder in te stappen <laughs> en, ja. uh, dat heb je bevochten ja. met succes ja, en gelukkig maar <laughs> <laughs> maar nu, ja ik zit nu al een beetje op het punt hè? want het is, uh, dan vandaag dan trekt hij weer zo enorm omhoog en dan ja, ik weet eigenlijk wel zeker dat hij wel weer verder naar beneden gaat, maar niet 100% zeker natuurlijk. Zo nooit goedkopen al als je groene dingetjes ziet. Altijd gewoon. Nee, dan, wel, eigenlijk nee, al, Dan moet je eigenlijk klopt. wachten tot het moment dat je moet gaan verkopen. Maar ja, ik had. Van de week heb ik wel zitten, denk ik, zou ik toch maar weer een beetje kopen. Hè. Vaak zit er toch wel weer een beetje in een opwaartse beweging tussendoor. Dat heb ik niet gedaan, lui. Ja, maar als ik net als zo hoor, dat wat McAfee zegt uh, dat hij de 1 miljoen dollar gaat halen. Ik bedoel, wat ja. maakt er nou uit dat je het voor 6000 dollar of voor 5000 dollar hebt gekocht? <laughs> ja. Nou, ja. Ik, ik, kijk, dat is. Uh, ik denk dat er wel een soort toekomst in uh, cryptocurrencies zit. Maar ja. Uh, ja, je hebt al vaker gezien dat, zeg maar, het, uh, wat een poosje het beste lijkt. Het, uh, Bitcoin, Bitcoin hoeft niet dominant te blijven. En het kan, mm -hmm. um, het kan wel degelijk zo zijn dat uh, iets anders uiteindelijk net een andere snaar weet te raken... waardoor het wel uh, echt uit kan breken... gesteund ja. door uh, user case. Hè? Want dat, ja. dat vind ik zelf het interessantste. Ik vind uh, uh, munten die ik hou... hebben vaak ook iets waarvoor ze echt worden gebruikt. Ja. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat moet ik nog zien. Ik heb niet het gevoel dat... Uh, want uh, vorig jaar heb ik het erover gehad. Ik denk dat dat... Uh, dat was misschien in oktober of november... Dat is een beetje rond uh, de, tijd dat hij ook rond naar dit, uh, naar deze prijs aan het stijgen was. En, uh, maar ik heb het gevoel dat in die tussentijd, dat zijn dan, uh, hoeveel maanden zijn het? Acht, negentien maanden. Ja, ik, ik heb, ik, ik vind het wel spannend. En ik heb het gevoel dat het een beetje een spel is, die, dus die, die vliegende prijs en dan weer die keldering en zo. En ik denk wel dat er een bepaalde trend is, zoals dat die nu een beetje naar beneden is. Maar, ja, ik, ik zit eigenlijk een beetje te zien van waar zitten nou echt de, de use cases. Is het moet, het, moet het echt alleen maar een soort goud worden? Ja, dus is dan, dan is het belangrijkste dat al die financiële instanties gaan zeggen, ja bitcoin mag. Ja, dat soort berichten, daar zitten we dan nu vaak wat over te praten. Tenminste, ja, of, of zeg je iets raars. de ETF's bedoel je? Ja, dat soort dingen. En het gaat mis, hè, wetgeving? Ja, de, de, de Bitcoin Core-developers die zeggen dat eigenlijk ook. Hè? Die zeggen nou, het is geen betaalmiddel, het is alleen maar waardeopslag. Ja, ja, en dat is en ik vind en dat het is is het verschil met uh, Roger Veer met beetje een beetje Roger wil. met beetje een ja Bitcoin cash, die wil er, die zeggen, ja, je kan geen waardeopslag hebben als het geen betaalmiddel is. Ja, een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een mee, hè? dat ook een digitaal betaalmiddel whitepaper ja, ook ja. want ik denk uiteindelijk ja. iets een je als betaalmiddel is een gebruiken, is ook een prima iets een beetje een beetje een beetje een dus ik als je het niet als betaalmiddel kan gebruiken... is het ook een beetje de vraag natuurlijk... of je er ja, waarde de middel kan staan. Ik vond het namelijk niet zo'n sexy benadering... van uh, ja, die development team of zo. Op zich vind ik het wel fijn... dat er een development team bestaat... die bezig is met iets. Er zijn ook genoeg munten... Die, waar nooit iets gebeurt. Hè, die, mm -hmm. ja, dat zouden wij ook wel kunnen doen. Hè. Wij kunnen ook al een munt lanceren. En uh, nou ja... Verzin is een leuke reden... waarom je een munt lanceert. Maar... Ja, als, ik vind niet dat ze heel sexy inzetten. Dat het is een beetje een goud is ja, dan, dan heb je iets, dat kan het nu al. Hè? Mm. Weinig transacties uh, op een dag en uh, <laughs> ja, beperkte hoeveelheden. De, dan, dan, hoeft, dan zouden ze wel kunnen stoppen nu, denk ik. En ook ze niet gaan scalen, dan kunnen ze lekker Nee, dat zijn we, we wel klaar. Als geen... Dat is moet zijn. Ik, ik weet niet hoeveel transacties zijn er in de goudmarkt, wat het volume in goud? Misschien valt het heel erg tegen. Waar geld is het volume best wel groot, maar het zijn natuurlijk allemaal van nee, die papieren ik, ik contracten. De kwantite kwantiteit in transacties, gewoon de hoeveelheid transacties in de goudmarkt, is dat heel groot? Ja, wat reken je allemaal mee ook als er iemand in Dubai een, uh, een sieraden koopt of een paar muntjes ja, of zo? Ja, dat is een goede vraag. Hè. Maar, maar ik bedoel, wat, dat doel wat ze nu voor ogen hebben met bitcoin, ik, ik vind het niet sexy klinken. En het, ja, het klinkt ook een beetje van ja, we hoeven ook bijna niks uh, voor te doen. Het is, uh, het is dan nu wat het, wat het kan, dat is het dan eigenlijk al. Nou, of zeg ik dat raar? Ik, ik weet het niet. Ik, nou, uh... ik vind het in ieder geval geen goed teken als het niet, niet innoveerde. Nou, uh, ja, ik snap wel die, die developers die, die willen hebben liever makkelijk dan moeilijk. Nou, een beetje, ja. ik, ik weet, wij hebben vroeger ooit uh, een Video 2000 systeem gehad en een VHS. Nou, dat verhaal ken je wel. Uh, ik vond de Video 2000 was echt een beter product. Maar iedereen heeft uiteindelijk de VHS gebruikt. En zo zie ik dat ook met Bitcoin. Hè? Kijk, Bitcoin. Je kan wel een hele grote technische staf hebben... die allemaal leuke dingen kan verzinnen. De Video 2000 bijvoorbeeld... die kwam met hun eerste lijn machines... die kon al heel goed stilstaand beeld doen en zo. Dat heb ik ook VHS machine wel vergeten. Je had er verder niet zoveel aan. Maar ja, als je het ergens voor gebruikt... weet ik veel bewerking of ja. dingen. Het was wel een mooie machine. Maar uiteindelijk heeft iedereen VHS gebruikt. Ja, als je kijk, sommige coins die kunnen al meer dan bitcoin natuurlijk. De smart contracts en al die dingen. Maar ja, ja, je ziet nu nou de bitcoin. De bitcoin de de naam, meer kunnen. Je ja, ziet de dominantie is... van bitcoin toenemen nou. Dus uh, er gaan meer mensen in bitcoin dan. Altcoins gaan harder omlaag dan bitcoin. Uh, uh, dus, uh, bitcoin wordt dominanter. En ik denk dat het toch wordt gezien als een beetje een soort veiliger. Als het, als het allemaal laag gaat, gaat bitcoin het minst hard omlaag. Dus dan ga ik maar daar maar, maar in bitcoin zitten, als ik niet naar uh, fiat wil. Ja, het is een spel van maar relatief weinig mensen en ik denk dat heel veel op dit moment nog bezig zijn om gewoon bitcoin te maximaliseren. Er zijn genoeg altcoins die alleen van waarde verschillen omdat mensen uiteindelijk als doel hebben meer bitcoin te bezitten of meer goud. Dat denk ik tenminste. Ik weet niet of jullie daar anders over denken. Maar, nee, ik denk dat ook wel hoor. Ja. Ik mis nog een die echt... Uh, ja, waar, uh, ik, ik vind het verhaal van, uh, voor Bitcoin Cash... vind ik indies interessant... Van als ze daarmee wegkomen. Als er iets is wat echt gebruikt gaat worden. Want ik, daar geloof ik wel in. Als er echt een coin is... die, uh, ja, die gewoon in dagelijks gebruik gaat tegenkomen. Ja, dat is natuurlijk de grote, dat is het grote ding wat mij betreft. Ja, dat, uh, We hebben bijvoorbeeld Komodo. Ja, ben kun je, je bekend met Komodo? Dat is nee. ook een coin. Okay. Ja, nee, ik heb nooit gehad... Oké, okay, ja, dat is een heel interessant project en daar kan je, dat is juist ook bedoeld hey, om mee te betalen. Ik ken heel dingen. veel coins die allemaal heel veel dingen kunnen. Ik weet niet of dat je punt is, maar het gaat meer om dat het ook echt wordt gebruikt. Okay. De, er ja, zijn ook Het is ook, ook juist bedoeld om als betaalmiddel te gebruiken. Er zijn ook legio van, nou, uh, Dash is toch ook bedoeld als ja, ja, ja, uh, betaalmiddel ja, ja. en Litecoin is toch bedoeld om iets makkelijker te kunnen, transacties te kunnen doen met een coin. Ja. Van, ah, daarom denk ik, er zijn ook wel ook van die coins die hebben bijvoorbeeld als doel om cloud space te, te kopen en verkopen, of wifi bandbreedte, of uh, ja. computing power. Dat zijn natuurlijk ook wel leuke dingen, van ca uh, ja, en StoreJ, en uh, wat heb je nog meer, hoe heet die dingen allemaal? Uh, nee. first first kun je bij je pornhub uh, betalen. Hm. Okay. Nou, dat was met VJS ook de doorslaggevende uh, punt, dus... Uh... Oh, okay. <laughs> nou, ja. we ja. hebben het zo'n beste punt gevonden. Mm. <laughs> nee, ik, heb, uh, ik had immers, vorig jaar heb ik het een keer over die uh, gigawatt tokens gehad. Ik weet niet of je je nog kan herinneren, waarschijnlijk niet. Uh, nee. En dan koop je voor 50 jaar, elke coin is 1 watt in een mining farm. Oké. Okay. Dus dan bezit je 1 watt mining power. En dan afhankelijk van de bezetting... En de hoeveelheid uh, wat, uh, dus die wordt gekocht. De hoeveelheid coins, dus die ingeschakeld worden. Krijg je daar een beloning voor. Huh. Ja. Dus dat is wel, uh, ja, op zich wel leuk. Ja. Het is heel langs. Ik heb, een, ik heb niet heel veel gekocht. Maar ik krijg elke dag, krijg ik een beetje coins erbij. Een beetje Litecoin, een beetje Dash, een beetje Ethereum. Leuk, ja. Soms zelfs hm. een beetje Bitcoin. Maar Bitcoin staat op dit moment uit. Ik vermoed dat de opbrengst te laag is per ja. uh, steden wat. Maar over het, uh, ja, het is, een, het is een iets van een rendement tussen de 10 en de 25 procent hmm. op jaarbasis. Dus het is niet slecht. Je kan misschien met veel coins veel beter halen, maar tot nu toe gaat het goed. Dus ik ben benieuwd hoe lang dat blijft lopen. Nou, uh -huh. ja, klinkt goed. Ah, ja. nou, wat je vaak ziet in, in die eh, markt, wat je nou ook ziet, zo'n enorme felle rally omhoog. Is dat als de algemene trend omlaag is, dan krijg je af en toe een enorme scherpe spike omhoog. Ja. Want uh, dat is dan een short covering, omdat er een heleboel mensen die zitten dan, die gokken van nou de trend is omlaag, dus ik ga het shortcellen om uh, te verdienen aan de, aan de neergaande kant. Maar als het dan omhoog gaat, dan moeten ze allemaal in paniek bijkopen om, uh, om een verlies te beperken. En ja, dan nou gaat het nog harder omhoog. En dan. Uh, krijgen een zwaar margin call... en dan moet er nog harder gekocht worden. Dus dan, ja, dan krijg je enorme felle rallies, terwijl in een opgaande markt... Juist, uh, gaat het uh, steady omhoog... en dan heb je af en toe... een hele felle knal naar, naar omlaag. En, uh, dus de, ja, de, als je een snelle spike krijgt... dan is de uh, algemene trend... meestal de andere kant op. Ah. Ja, precies. En ik, ik heb dat wel eens gehoord... inderdaad van die uh, shorts... maar het volume in die shorts... Dat werd niet, uh, ja, dat was, dat zou dan in theorie niet voldoende moeten zijn om zo'n grote eendaagse swing te kunnen verantwoorden. Maar misschien is het wel gewoon een beetje het versterkende effect, hè? Dat het misschien het, het zet aan, dat er misschien andere mensen meespringen, ik weet het niet. Ik weet wel dat een, uh, iemand die, die ik wel eens volg. Twitter die is zo'n trader en die heeft dan ontdekt dat, uh, ja dat vindt hij wel leuk, in de, de cryptomarkt kan je precies zien wanneer mensen een automatische order ergens hebben staan. En dan gaat hij de gaten tussen die orders gaat hij opdichten en dan gaat hij bovenaan als die, als die coin op een bepaald punt is, dan verkoopt hij een hele zooi. Dan gaat het als een soort domino effect in één keer naar beneden en dan koopt hij het in één keer weer terug op. <laughs> ja. ja als je hem door zo'n grens heen koopt door zo'n stoploss dan weet je gewoon dat er, dat er uh, daarna nog uh, net zoals met die wat er nou op de 6.000 zit er zitten er zit, er zit, uh, een heleboel stoplosses op 6.000 dus dat betekent als je flink verkoopt en je weet hem door die 6.000 te rammen dan kan je bijna gegarandeerd terugkopen op een lager bedrag ja. gisteren ja. is hij daar doorheen gegaan ja nou, het is nog steeds niet uh, echt helemaal uh, ja, keihard gebroken mm -hmm. maar uh, als je het een beetje, een beetje uitzoomt, dan, dan zit het rond hetzelfde niveau. Niet 6000, is natuurlijk ook een keer halfduizend geweest of zo. Het zit net een beetje onder die 6000, maar dat is continu. Ja. Dat is eigenlijk al uh, sinds, uh, sinds oktober vorig jaar is het een lijntje. Ik heb zo'n diagram en daar heb ik vorig jaar een lijn op getekend. En deze lijn die blijft, die blijft actueel. Ja, het is een hele stevige lange is het termijn. Het is de bovenkant een poosje en nu is het de onderkant. Ja. <laughs> Maar uh, ja, we gaan nog even verder trouwens met, uh, want we zaten nog in het uh, blokje goud, zilver, bitcoins en staatsschotmeten. Uh, Stadsgemeten, daar komen we in ieder geval zo meteen doen eerst nog even de marwane index. Nou, die heeft ook over spikes gesproken. Die heeft ook een mooie spike gemaakt. Uh, die is, uh, even kijken een week geleden was hij een, zat hij een beetje te klimmen. Hij is op een gegeven moment halverwege de week weer omlaag gegaan. En toen in één keer een keiharde knaller omhoog en een correctie erop. En dan nou gaat hij weer verder omhoog. Op dit moment staat hij in ieder geval op 233. Gaan we gaan nog even naar de staatsschuldmeter. En die staat op 485,7 miljard in het rood. Ja, dan gaan we naar de berichten en we beginnen met de Turkse lira. Ja, wat was daar allemaal mee gebeurd? Joh? Ja, dus is behoorlijk gezakt. Ik met de bitcoin uh, mee. Uh. <laughs> ja, ik geloof dat mensen uh, sinds het begin van het jaar al de helft van hun uh, vermogen zijn kwijtgeraakt. Mensen die begin van het jaar bitcoin hadden, die zijn ook meer dan de helft van hun vermogen ja. kwijt, dus wat dat betreft. En ja, Nogal weer denk ik bij bitcoin. Ja, ja, ja. ja. Bitcoin is natuurlijk een heel apart beestje, wat enorm volatiel is, maar meestal zo'n munt, je hoort al een beetje stabiel te zijn. Mm -hmm. Maar ja, de Turkse leraar, ja, Erdogan, zit natuurlijk een beetje met Trump te bekvechten. Over een of andere pastoor. Die pastoor, die is. Volgens Erdogan is dat een uh, terrorist. Die heeft, die heeft banden met. Met uh, Gulen. Wat zijn grote. Uh, ja, dat is de Emmanuel Goldstein van Turkije. Dat uh -huh. ze, zien, ze, ze. zien overal Gulen. En die Gulen-leider. Die zou in Amerika. Die zit in Amerika, geloof ik. En die, die willen zij voor uitlevering hebben. Ja, Amerika die doet dat niet. En daar hebben zij die pastoor gevangen genomen. En die. Uh, die, uh, dat is dan zogenaamd terrorist. En Amerika heeft gezegd, hé, uh, uh, hey, terugsturen die vent. En toen zei ze, nee, het is een terrorist. Uh, uh, nou, toen ging Trump allerlei sancties doen import en importheffingen. Uh, en ja, toen kreeg Turkije er wel even, of ze kreeg de lira er even zwaar van langs. En maar, ja, Erdogan, die geeft geen meter. Is, uh, vandaag is vandaag bekend dat hij, uh, heeft gewoon gezegd, hij uh, blijft, uh, zijn hoger beroep is afgewezen van die, van die dominee. Nou, je weet nooit of het de dominee is. Misschien is het gewoon een CIA-event, maar in ieder geval... Het is wel grappig, het zou leuk zijn... als, als ze elkaar zouden gaan beschuldigen... dat, uh, dat ze overal ter terroristen zien. Want het is natuurlijk zo, Amerika ziet ook overal... moslim-terroristen. En ja. uh, daar ziet, uh, Erdogan die ziet, die ziet ook overal terroristen... die de PKK steunen... en, de, en, het, uh, en die Gulen-beweging. En dat komt natuurlijk gewoon omdat het zelf een terrorist is eigenlijk. Hij heeft een uh, berg mensen gevangen gezet. En ja... Uh, uh, yeah. En laatst met die, met die koep, wat ook een heel verdacht geval is, heeft hij de, al zijn vijanden uitgedund. Dus uh, ja, dat kwam de lieren niet goed staan. Dus die gingen hard omlaag. Maar nou heeft hij vandaag... Uh, en, en het is ook zo dat Erdogan die had zelf de wind overgenomen van de centrale bank. En die wilde rente niet verhogen. Maar die rente is ook al, ik geloof, 14% of 20% of zo. Dat is al vrij hoog. Uh, hij wilde de rente niet verder omhoog doen. Ja, en dan zakt die munt verder in elkaar. En nou heeft hij dan shortcellen, heeft hij verboden. Maar dat is zo'n maatregel, heeft China ook al eens geprobeerd. Dat, dat werkt altijd maar een tijdje, want uiteindelijk dan, dan, uh, ja, het kapitaal vloeit toch waar het, uh, het laagste punt toe. En je ziet nou al die, al die, uh, shaky landen in de problemen komen. Hè? De Argentijnse bezels, de, de, die Turkse lira, maar ook in de, de Chinese yuan, die, uh, die heeft het zwaar te verduren. En er zijn ook heel veel landen die hadden, even kijken, Frankrijk, Italië, Spanje, die hadden ook veel geld uh, aan Turkije ja. geleend. Ja, dus als, en uh, Turkije hadden ze al dat soort uh, ja, soft capital controls, dat je het geld het land niet uit mag uh, doen. Uh, maar ja, het, het probleem is natuurlijk dat als uh, BNB Paribas en uh, Spanje en zo, als die in Italië veel geld geleend hebben aan de Turkse overheid, en, en die ziet opeens de munt halveren, dan zijn hun inkomsten gewoon gehalveerd. Dus dat betekent dat ze, dat ze veel meer moeite hebben om dat terug te betalen. En dat kan tot een behoorlijke ja, besmetting leiden. Dan raken die, komen die Europese banken in het probleem. Of in ieder geval die schuld wordt questionable. Zeg maar. dus dat ze, ze, mensen weten niet meer zeker of, je nou, ja, of de, de, de goede op zo'n bank nog wel uh, wat waard zijn. Dat kan natuurlijk wel als een olievlek gaan uitbreiden. Dat zie je in de crisis uit het verleden ook wel. De 2008-crisis was dat uh, eigenlijk ook zo, en de en het, en het je hebt toen, toen zo'n Thaïse-crisis gehad, of de Azië-crisis, dat uh, op een gegeven moment gaat het rente omhoog in Amerika, dan wordt de dollar sterker, dan storten al die, al die uh, muntjes in, die van de, vooral van, uh, van ontwikkelingslanden. En dan is de vraag, kunnen ze die schuld nog terugbetalen? En dan komen er vaak de westerse banken weer in de problemen. En wat je de vorige keer ook zag, is dat uh, goud en zilver dan een door met dip nemen. Als, uh, als de dollar sterker wordt. Want dan, uh, ja, ik denk dat in Turkije dat ook wel goud verkocht wordt om die schulden in te kunnen lossen. Om er snel af te betalen, waardoor de munt nog zwakker is. Ja, een beetje sneu, hè. Het ging zo goed vroeger. Ze het een beetje voor elkaar. Een beetje die religie en... Uh... In het hoekje. En uh, nou, ja, mijn indruk was wel dat het, uh, er veel uh, ijverigheid, daar wordt veel gewerkt voor het geld. Ja. En uh, ja, ik denk dat ze, uh, ja, wat, ze hebben niet het uh, beste lot uit de loterij qua overheid natuurlijk moesten snel mogelijk vanaf. Ja, of ze moeten gewoon lekker met z'n allen de put in willen, dat kan natuurlijk ook. Hm. Ah, het is nee, echt, dat, uh, niet zo zeggen dat er een lot uit de loterij is. Het, is het zegt ook al wat als zo'n zo overheid aan de macht kan komen met zo'n zo enorme volksmanner. In uh, ja. uh, ja, nou, de beginjaren van Erdogan toen ging het goed met de Keio. Ja, maar dat is ook bij dat soort dingen met uh, Griekenland ja. ook in Zuid-Europa. Dat is allemaal op een enorme kredietbubbel ge gebaseerd. Dus als je enorm veel geld leent, ja. Ja, dan lijkt het een hele tijd heel goed te gaan. Maar ja, dat, dat zegt natuurlijk niet zoveel. Dat, uh, je, je kan zelf ook een heleboel geld lenen en rijden in een dure auto. En je woont in een mooi huis. En ja, dat lijkt heel goed te gaan. Maar er staat wel enorm veel schuld tegenover. En moet ik wel zeggen dat de Turkse overheid ik, niet zo heel veel schuld heeft. Dat uh, ik. Dat uh, valt alweer mee. Wat dat betreft is het, zou het niet zo'n heel groot probleem hoeven te zijn. Maar het geeft wel aan dat er kapitaalvlucht is eigenlijk. Mensen willen netto, willen ze uit die leren weg. Dus dat zijn mensen die weg kunnen, die hun huis verkopen en, uh, en een peren. En ik kan me voorstellen dat je Turkije, als je aan de verkeerde kant van, de, van Erdogan zit, zeg maar, dan, ja, dat je, dat je je toch wel wat zorgen maakt. Ja. Ja, er zijn natuurlijk ook veel Turken in, in uh, Duitsland, Nederland, andere Europese ja. landen, die dan uh, hier, hier werken en dan nog een huis hebben in Turkije, en familie. Ja, en dan, en dan kan je ook als jij familie in, in West-Europa hebt... dan zeggen van, hé hey jongens, ik word een beetje te heet onder de voeten hier. Er uh, zijn nou, al drie familieleden zijn er in ervangenis gegooid. Misschien uh, uh, ga ik het in Duitsland uh, vertoeven. De was natuurlijk al, uh, nou ja, het al biljetten. Ik weet niet hoe dat nou het laatste jaar, ik weet niet of ze ze hadden veranderd... maar het waren wel biljetten van tienduizenden al natuurlijk. Het was dan het equivalent van een paar euro. Ja, ze hebben er wel weer wat van afgehaald geloof ik, een paar nullen. Ja. Want het is nou weer zes voor de dollar dus ik denk, ik ben ook al een paar jaar niet meer geweest in zo'n buurland. En ik spreek ook wel eens mensen uit Turkije. Maar ja, over het algemeen lijken ze, heel veel inwoners lijken nog prima het gevoel te hebben dat, het, dat ze vrij zijn. En net zoals wij, hè. Maar ze zijn nog aan de goede kant van Erdogan. Ja, nou, en, en ze ondervinden niet zoveel last. Kijk, in ja. Nederland voor de. Er zijn genoeg mensen in westerse landen die ook het levenstuur wordt gemaakt. Maar er zijn ook genoeg mensen die denken dat ze in, de, in het puntje van de piramide van de vrijheid leven. Ja. Maar ja, Je uh, merkt wel als je er naartoe gaat, ik ben een paar keer geweest, een beetje tussentijd erin. Dat je ziet dat uh, ook in Istanbul steeds meer mensen met zo'n... Zo'n uh, jurk aanlopen. Er steeds meer, minder restaurants waar ze alcohol, ook op prominente plaatsen. Ja, we schenken geen bier, zeggen ze dan. Oké. We zijn nu in uh, een hotel uh, een keer terechtgekomen. We <laughs> hebben een vrouw dan leuk goedkoop hotelticket uh, gekocht. Van, uh, nou, een met, met van alles, zwembaden en alles. Of vlak naast zo'n mini-red, zeker? Nou, dat hebben we ook ik een keer niet gehad in het hotel, maar dit was, een resort. Dit, was een resort. dit was een resort, maar dat bleek de... dus een non-alcohol resort te zijn, ja. <laughs> voor, voor, vooral moslims. Maar ja, toen wisten ze we altijd wel ergens alcohol te scoren hoor, want die... Uh, ja. hoe, hoe heb je je erheen kon... geslagen joh? Nou <laughs> ja, gewoon even de, de, de, de, de jongen die daar de lakens en de handdoeken kwam brengen, ik zei, heb je er ergens nog bier dan? Oh, ik, ik kan het wel voor je regelen hoor. <laughs> de Jongens die daar de lakens uitdeelden. <laughs> Ja, ja, en er staat, ja, ja. In Turkije staat om de, om de 100 meter staat wel een minaret. Ja, ja, dus dat, ja, ja. De, de, de, dat kan niet, het maakt niet uit waar je zit, je zit altijd in de buurt van minaret. Wat dat betreft ja. is het ook echt niet een westers land. Ja, we waren ook in uh, Antalya ah, een keer en dan, uh, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan zie je gewoon helemaal geen hoofddoekjes daar. Dat is gewoon uh, ja, ja. zeg maar uh, een liberale stad zeg maar. We zaten in een hotel daar en naast ons zat zo'n minaret te jammeren. Maar toen we naar de moskee gingen op vrijdag even kijken van wat er allemaal zit, nou helemaal niemand hè. Het zijn helemaal uh, leeg, die moskee. Er staan ook leeg. heel veel moskeeën. Ja. Elke, elke blok appartement heeft wel zijn eigen moskee. Het is echt ook wel zot, wat dat betreft. Mm -hmm. En die megafoons ook, hè. Jullie zorgers, k'dang! Ja, je hebt je net ja. gebruld. <laughs> het bijdrukken van die lira, dat is op zich een heel logische stap. Want uh, het is wel echt een land waar je uh, nog heel veel dingen cash doet. Dus ja, de ja, ja, ja. hoeveelheid belastinginkomsten ten opzichte van de daadwerkelijke hoeveelheid geld die van hand wisselt is relatief lager dan in Nederland. Ja. In Nederland zijn er bijna geen mensen die zwart werken. En tenminste in bepaalde sectoren is het bijna ongebruikelijk. In Turkije is dat nog heel normaal. Dus uh, dat massaal bijdruk van die lieren, dat is gewoon de manier om die belasting toch te heffen. Die ze zo brood nodig hebben. Ja. <laughs> Waar ze recht op Ook hebben, de dure overheid van te betalen. Ja. Ik kan me nog wel herinneren, inderdaad nou, twintig jaar geleden, toen ik nog op, uh, op de treinket internationale trein uh, in de catering werkte, ik kon toen zelf heel veel verdienen aan de wisselkoers. Zullen. Dus ik, had, uh, ik nam alles aan en op een gegeven moment uh, was er iemand die zei, kan ik hier mijn Turkse lira betalen? En ik zei, ja, dan uh, wil ik een kop koffie hebben, dus ik even kijken wat de koers was. Dus ik zei, ja, dat is tot drie miljoen lira. <laughs> ja, dan zijn we een paar nul afgegaan in de verleden, ja want dat betekent denk ik, inderdaad dat de Turkse onderdaan ja, niet een enorme berg geld op de banken heeft staan. hebben we het daarom mee. Ja, maar goed, hij zei hij wel in één keer moet hij, moet hij twee keer zoveel voor zijn boodschappen betalen. Ja, de, maar dan als het spaargeld in, uh, in goud zat of in aandelen of zo, of in, ja, dan, dan is het ook twee keer zoveel waard geworden waarschijnlijk. Ja, ja, ja. Maar ja, zijn inkomen, over het algemeen is een loonsverlaging. Je inkomen gaat dan niet twee keer met een factor twee omhoog. Ik vraag me ja, dan of die, die goudhandelaar uh, wel. Uh, <laughs> Zeggen: Ja, voorlopig neem ik even geen goud aan. Ik uh. <laughs> kocht even tot de lira weer sterker is. <laughs> nou ja, goed. Ik ja, kan nee, gelijk even doorgaan naar de Nederlandse situatie. De Nederlandse huishoudens die, uh, die gaan zo'n 300 euro uh, duurder uh, worden. door uh, de btw-verhoging. Ja, ik vond het wel, wel uh, apart hoe, de, ja, hoe het werd uitgelegd. Er werd er gezegd, het is de ING die dat zegt. Het bestaan van verschillende btw-tarieven werkt economisch verstorend, al dus ING. Door de verschillende tarieven kopen consumenten relatief meer van de producten met een laag tarief dan ze zouden doen wanneer er maar één tarief zou zijn. Doordat het lage btw-tarief omhoog gaat, neemt het verschil tussen het normale en het lage tarief. Dat is goed voor de welvaart, stelt de bank. Dus je moet meer belasting betalen, maar het is goed voor de welvaart, volgens de ERG. De deskundigen van de bank pleiten daarom ook voor om het helemaal te stappen van de tweedeling in een hoge laag beter, reteriever, in plaats daarvan één uniform tarief weer te stellen. Dus ja, je gaat meer belasting betalen, maar het is goed voor de welvaart. Vanuit wie is dat bekeken? Ja, welvaart van de ambtenaren denk ik. Ja, ja niet vanuit onze welvaart denk ik. Nee, nee, ik vraag me ook af wie in de supermarkt van de klanten zoiets heeft van... Uh, ja, nou, ik ga dit product nu kopen, want er zit veel te veel btw op. Uh. <laughs> ja. In de ja. Of nee, of ik, ja. Zeggen, maar ja, ik ga meer melk kopen, omdat het een lage btw tarief heeft. Ja. Het, uh, en minder uh, knoplooppersen, persen, omdat het een hoger btw tarief heeft. Ja, precies. Of ik ga nu uh, een kilo zout op mijn eten doen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ik ken dan meteen wel mensen die maar, naar Duitsland ja. rijden om daar boodschappen te doen vanwege de lage BTW. Die heb je. Ja, ik, ja, ik denk dat dat, dat, dat, dat soort uh... dingen wel gedaan worden. Maar, de, maar ja, inderdaad. Ja, het, zou, het, het zou ook best kunnen dat het inderdaad een verschuiving teweeg brengt. Uh, ik, weet, ik weet zelf niet precies. Uh, ja, al, over het algemeen is voedsel laag BTW-tarief en, uh, en luxe dingen hoger. Dus als je chocola koopt, dan is dat een hoger. Dus dan zou je, je minder chocola kopen en meer. Chips of zo. Ik weet niet of dat nou invloed heeft. Het zou kunnen. Maar, maar het is natuurlijk wel zo... dat uiteindelijk... Is het, ja. is het natuurlijk een beetje raar... dat mensen hebben gewoon een bepaald inkomen. En dan kan je zeggen van... Uh, ja, uh, dus, dus het is nooit goed voor de welvaart. Als jij... Uh, er gaat alleen van één groep producten gaat de prijs omhoog. We bedenkt dat je van hetzelfde inkomen gewoon minder producten kan kopen. Dus het kan nooit goed voor de welvaart zijn. Dat is echt de, ja, heel simpel te zien. De, als de prijs omhoog gaat en je inkoop blijft, blijft ja, dat, ga, dat is niet goed voor jouw welvaart. Ja, maar het, uh, kijk, het, uh, de belasting die wordt betaald en dan weer wordt uitgegeven. Ja, misschien uh, gaat het uh, nationaal producten van omhoog en daar zit de belasting bij in. Nou, ja, het uh, bruto nationaal product kan nooit het, het inkomen overstijgen dat mensen hebben. Ja, volgens mij wel. Volgens mij is de belasting die wordt uitgegeven, wordt ook gewoon bij opgeteld. Dus als jij, jij verdient 100 en je betaalt 60 euro belasting daarover, dan is het gewoon, eh, die 60 die wordt ontvangen, maar ook weer uitgegeven. Dus dan is het 160, zeg maar, nationaal. Nee, want jij geeft maar 40 uit. Ja, ja, maar jij hebt, zeg maar, jouw inkomen was 100. Dus, dus ze tellen dan niet die 40, want tellen ze gewoon die 100. Dat heb jij verdiend. Ja, ik weet niet hoe dat berekend wordt, maar over het algemeen is het zo dat je... Uh, je kan een beetje accounting doen, zeg maar. Je kan het zes keer heen en weer geven. Je kan, je kan die zestig die belast wordt, die kan je ook nog een keer teruggeven en daarna gelijk weer voor 100% belasten. En dan kan je zeggen, nou, dat is weer 120 aan bruto nationaal product erbij. Ik, ik geloof niet dat ze het zo erg manipuleren. Maar over het algemeen is het wel zo dat het bruto nationaal product eigenlijk alleen omhoog kan gaan als je de hoeveelheid het geld vergroot. Dat is, uh, ja, of als de omloopsnelheid toeneemt. Dus als mensen een heleboel transacties gaan doen, ja, dan neemt het nationaal product ook toe. Nou, in het algemeen is de omge omgangssnelheid van geld aan het verdragen. Als mensen, ja, als mensen angstiger worden en een crisis voelen aankomen, dan gaan ze, gaan ze minder uitgeven. En dan, als, als het geld helemaal stil staat en het wordt helemaal niet uitgegeven, ja, dan heb je... Een soort bruto nationaal product van nul. Ja. Maar wat ze, wat ze meestal doen is, dan zeggen ze nou we, we, we tellen alle inkomens op. En dan halen we daar de prijsinflatie vanaf. Want dat telt, telt niet mee ja. Maar die prijsinflatie die berekenen ze ook zelf. Dus ze kunnen, daar kunnen ze allerlei correcties voor aanbrengen. En dan betekent het dus dat ze een heleboel geld drukken. Maar ze onderberekenen de inflatie. Dan lijkt het bruto nationaal product heel hoog. Dan lijkt de productiviteit ook heel hoog. En dat is over het algemeen een truc die veel overheden toepassen. Dus kijk eens hoe productief onze burgers zijn, want ze zijn, ze, hun inkomen is enorm toegenomen, maar dat komt niet door inflatie. Want kijk maar, we hebben zelf berekend dat die inflatie best wel laag is. En uh, daarmee is de burger dus kennelijk een heel stuk productiever geworden. Maar ja, dat, is, uh, ja, dat is allemaal meer smoken meer. Want die inflatie die houdt ze gewoon laag door te zeggen van nou, uh, mensen zijn andere producten gaan kopen. Mensen rijden nu in een bakfiets omdat ze het natuurmilieu milieu willen beschermen. Uh, nou ja, dat soort uh, kwaliteitsaanpassingen van die computer die je koopt, die is nou duizend keer zo snel als die van uh, 1980. Dus dan betekent eigenlijk dat die nou maar 1 euro kost netto. Dus ja, dat. Uh, dat, soort, dat zijn de trucs over het algemeen. Het schijnt dan ook nog zo te zijn dat de inkomstenbelasting in twee jaar tijd wordt teruggebracht van vier naar twee schijven. De inkomstenbelasting zou dan ook omlaag gaan. De basistarief voor de laagste schijf van de inkomstenbelasting voor 66 minders, ook mensen onder de 66, wordt 36,39% en geldt tot een inkomen van 6800, eh, zeg maar 6900. Daarboven geldt eh, vanaf 2021 een kloptarief van 49,5%. Ja, ja ik, eh, ik weet niet wat dat betekent. Okay. Ik zie wel dat de Unie van Waterschappen, die zegt belasting zal stijgen door de droogte. Dus dat is altijd apart dat ze zeggen altijd nou, je moet belasting betalen om droge voeten te houden in Nederland, want anders dan, ja, dan zouden we onder water lopen en dan denk je nou, dat is mooi, met die droogte hebben we daar geen last van. Ah nee, dat heb je fout gezien. Ja, ook een heel, heel laag waterstand die uh, doet de belasting stijgen. Ja, nou ja, goed. Uh, maar ja, laten we gewoon even verder gaan met de berichten. Uh, we gaan even naar uh, de kerk van het vliegende Spaghetti Monster. Want uh, helaas, helaas, ze mogen niet met een vergiet op hun hoofd op een pasfoto. viel een vraag in een ander land uh, dan, hè? Uh. Maar de Raad van State heeft ze erkend. Oh, niet als religieus, ja. Nee, niet erkend. Dus, ze waren eerder wel weer erkend en dan weer niet en dan weer wel, dan weer niet. Het gaat al een heel tijdje heen en weer. Het is een zaak die al een aantal jaren speelt. En dat, uh, degene die hem begonnen is, die heet Nienke, geloof ik. Oh, ik kan even de naam niet vinden. In ieder geval een dame uit Nijmegen. Die uh, ja, die, is die ooit de zaak begonnen. en uh, Die is al een, een paar jaar... Ja, het is ook eigenlijk heel moeilijk om te zeggen van, ja maar dat geloof is belachelijk. Want eigenlijk zeg je daarmee van, ja die andere geloven zijn niet belachelijk. Ja, ja, ja. En dat is natuurlijk heel moeilijk, er staan zat belachelijke dingen in, die, in al die geloven. Dus dat ja, is heel moeilijk aan te tonen, wat nou een, een respectabel religie is en wat nou niet. Als je net doet alsof je het echt serieus meent, dan mag het weer wel ofzo. Ja, ze, proberen het, ze proberen natuurlijk altijd een algemeen principe te vinden. van Nee, we zitten niet zomaar wat op ons gevoel achter gaan, we hebben objectieve regels. Het Raad van Staat zegt dus in het bijzonder ontbreekt het aan de vereiste ernst en samenhang. <laughs> dus ja, je mag alle religies mag je aanhangen en met alles wat erbij hoort, maar als er geen ernst en samenhang is, dan, ja, dan gaat het niet door. Wat je nou een God aanbidt van de humor of zo. We hebben een hele humoristische God. En die wil dat wij de hele tijd in een samenkomst alleen maar grappen gaan maken. En dat er, dat wij juist de, de, de, de, de, de, de Satan in ons geloof is de ernst. Ja, kijk, de Raad van Staten wijst bijvoorbeeld naar de overtuiging van de pastafari dat er een verband is tussen de vermindering van het aantal piraten en de opwarming van de aarde. Ja. <laughs> is het dat, is een ja, dat is een belangrijke correlatie, maar uh, de, de Raad van Staten die zegt ja, dat is absoluut niet ernstig. Dat is niet zorg. We hebben allemaal de wetenschap achter ons staan dat, dat er iets anders is dat de opwarming van de aarde heeft uh, veroorzaakt. Dat op dergelijke satire en parodie is de wijze van godsdienst de levensovertuiging niet van toepassing. Maar ja, ik kan prima zeggen dat dat serieus is. Want er zijn een heleboel uh, mensen die gewoon... Uh, ja, de, de hele opwarmingstheorie van de aarde is ook alleen maar uh, trend uh, nou Ja, als mensen beweren... Uh, er zijn ook religieuze mensen die beweren dat het de wil van god is. Ja. Dus is dat nou echt zoveel raarder dan uh, de piraten? <laughs> ja, er zijn een heleboel die leuke correlaties. Hè? Dus, uh, die, die ja, mooi houden, maar waarvan je gelijk al het idee hebt van dat kan nergens op slaan. Het aantal bedden dat verkocht is in wins constant met uh, met hoeveelheid echtscheidingen in uh, in Florida ofzo. zo. <laughs> ja, dat is al mooi uh, mooi gecorreleerd. Maar ja, het is onwaarschijnlijk dat dat een logisch verband heeft of een oorzaak verband met elkaar. Maar ja, dat is natuurlijk bij al die geloven het geval denk ik. Ik bedoel, je kan toch ook niet zeggen dat serieus dat, uh, dat in je hoofd praten met je opperheerser, met jouw wensenlijstje, dat dat, dat serieus is? Of ja, net zo zo'n stem, stembiljet in een tembus gooien om je wensenlijstje vervuld te hebben, dat dat, dat serieus is. Dat is eigenlijk, uh, ja, het staat ook een belachelijke religie. Kijk, de reden dat ze dat doen met dat de vergiet op mijn hoofd is, omdat dan, uh, ja, veel religies hebben dan ook een hoofdbedekking. En dan hebben ze zoiets van: ja, als je wel met je hoofd, als moslim met je hoofddoekje op de, de pasfoto mag voor je paspoort, waarom mag ik dan niet met mijn vergiet op, weet je wel? En tot zover vind ik het nog wel, uh, snap ik dit, weet je wel? Daar ben ik het inderdaad ook wel mee eens. Ik, ik denk dat uh, een leuke satirische manier om daarop uh, in te spelen. Maar ja, wat, wat is de vervolgstap van, de, van dit alles? Ga, gaan ze nu dan zeggen: van nou, dan vinden wij uh, dat de religies niet meer die uitzonderingposities uh, moeten hebben. Nee, het Raad van Staten zegt van nee, dit is geen echte religie eigenlijk, want ze hebben gekke denkbeelden en dit is er één uh, van. Dus doen, dus, zeggen en wel, dat van is de is. reden dat die anderen wel met hun tulband op mogen en jij ja. niet met je vergiet. Ja. En de TU Delft, zie ik hier, die had ook al uh, uh, verboden om een promotie te doen in het 17e eeuwse piratenpark. Michael Afanashev, priester van de kerk van de Vliegende Sparetti, moster, wilde zijn proefschrift verdedigen in een piratenpark, maar van de TU Delft mocht dat niet. Mm -hmm. Maar ik denk dat wat, er, wat ze nu gaan doen misschien, tenminste wat ik zou doen, is intussen wegzoeken. Zeg maar dan ga je een iets minder belachelijke religie verzinnen. <laughs> en dan ga je kijken of je die er wel door krijgt. Ja, of ze gaan kijken of ze heel veel ernst, met heel veel ernst en samenhang de, de kerk van het Vliegende Spaghetti Monster aan de mannen gaan brengen. Uh, ja, ja. Maar het is altijd, bij dit soort dingen is natuurlijk altijd, mensen hebben er heel erg genoegen in om die, ja, die, die grens op te zoeken. Ook omdat je weet dat er gewoon een leugenaar zit en een hypocriet en een charlatan aan de andere kant die, die macht over jou heeft. En dat is het gewoon heel erg uitdaging om eigenlijk door dit soort dingen te dwingen om zijn, zijn hypocrisie bloot te leggen. En als je daar, je hebt een willekeurig punt ingeschoten en hij zegt, ja, kijk dat is duidelijk. Geldt het niet als religie? Nou, dan ga je het volgende punt doen. Dan schuif je iets meer op naar rechts. En dan ga je, ga je iets serieuzere religie doen. En dan net zo lang gaat tot zijn hoofd ontploft ongeveer. Dat is het. Tot hij boos wordt en gaat schelden en slaan. Dat is, uh, dat is ongeveer, ja. Uh, yeah. Je gaat het, uh, de hypocriet tot ontploffing brengen. Waarom moet de hypocriet ontploffen? Ja, mensen vinden het gewoon leuk om, om dat soort ja, uh, nep principes uh, bloot te leggen. Ja. net zoiets als, als mensen die zeggen... nee, belasting is geen diefstal Dan ga je gewoon heel erg zitten. Maar is dit dan wel diefstal En, en mag dat dan wel? Ja, en ik bedoel... Eigenlijk er is het een uh, beetje... No, verdeelendeerd, no Vooral de manier waarop ze dit dan... zeg maar, uitzonderen van, nu hiermee valideren ze al die mensen... die dan heel erg bezig blijven met hun religie. Zeg van, ja, kijk, wij misschien onderscheid dit, dit, dit is niet serieus. Maar wat jij eigenlijk zegt is... ...die denkbeeldige dingen waar jullie mee bezig zijn... ...dat is wel serieus. Dat ja. zeg je eigenlijk al een beetje ja. meer. Dat is een vorm van verdelen heers. Mensen zijn daarmee bezig. Dat is eigenlijk een beetje triest. Want, ja, maar mee, Waarom mee? zijn we niet gewoon bezig met... Uh, ...dat mensen echt zelf kunnen bepalen wat ze doen? En uh, Robert Nozak... Dat is ...een libertarische filosoof... ...die heeft dat ook gedaan. Die, heeft, dan, die zei dan, nou, we beginnen hier met... ...dit is duidelijk een slaaf. Iemand die op een plantage werkt... ...en ja, katoen moet plukken. En dan zegt hij van... Ja, ...wat nou als die bijvoorbeeld... Hij moet nog wel steeds katoen plukken, maar, uh, maar hij mag kiezen of hij de, de, de ene meester heeft of de andere. Dan mogen ze mogen ze, hebben ze is een verkiezing. Maar hij moet nog wel ja, gewoon katoen plukken. Ja. En dan ga je zo langzaam opschuiven. En dat, ja. dat maakt het, En met welke stap ben je dan geen slaaf meer? En uiteindelijk komt hij gewoon bij het huidige systeem uit. En dan, dan kan je eigenlijk geen stap aanwijzen waar je. Waar je uh, ja, waar, je, waar het verschil zit tussen geen slaven en wel slaaf zijn. En ik denk dat dat, ja, dat op zich werkt het wel inzichtelijk. Als je dan iemand komt die zegt. Nou ja, dat is duidelijk heel erg verschillend. dus een, een, een absoluut onvergelijkbaar. Dan zeggen je zeggen. Nou, deze situatie dan. Nou, dan ga je ergens in het midden. En dan zegt hij. Nou ja, dat is duidelijk nog slavernij. Nou oké. Okay, dan schuiven we een stukje op. En dan ga je. Je gaat steeds de, uh, halveren. Zeg maar in het spectrum. Tussen, tussen wat hij als slaaf ziet. En wat hij niet als slaaf ziet. En dan uh, je gaat dat hem moeilijk maken. Je gaat hem eigenlijk dwingen. Zijn principes boven. Van het onderbewust naar bewust te halen en dat, dat is gewoon nadenken met andere woorden. Dat is, is ja, een bekende, uh, en Larkin Roast heeft ook zo'n verhaal gemaakt over de Jones Plantation. De video is ook wel leuk en die laat ook zien van, nou uh, ga je langzamerhand van, de, van een plantage naar, naar uh, het huidige systeem toe. En over het algemeen, omdat het bij die mensen ook zelf er is ingeïndoctrineerd, hun eigen geloof En ze geloven het allemaal heel heilig en vast. Maar als je daar dan aan begint te tornen met dit soort vragen, dan worden mensen over het algemeen heel boos. Dat is ook wat Socrates, nee, Socrates stelde, alleen maar vragen. En uiteindelijk moest hij de gifbeker dringen, omdat ja, de, de, de hypocriet hun hoofd ontplofte. En je kan zeggen, ja, dat, dat moet je niet doen. Maar ja, het is gewoon, voor sommige mensen is het heel moeilijk te vermijden... Om dat spel niet te spelen. Gewoon omdat ze aanvoelen van. Jij, jij hebt macht over mij. En het is gebaseerd op. Op onjuiste aannames en principes. En ik ga dat. Ik ga dat blootleggen. In, in de veronderstelling uh... ook. In de veronderstelling dat als je die principes onderuit haalt. Dat dan ook de macht over jou wegvalt. En ik weet niet of dat altijd juist is. Maar. De, want dat is het. Dat is. is uh, uh, dus eens een uitspraak van Solzhenitsyn. En die zei van. Ja, de. Uh, geweld wordt altijd. Afgedekt door een leugen. En de leugen staat altijd op geweld. Er wordt beschermd door geweld. En dat, dat, dat is eigenlijk een dualisme dat je altijd ziet. De overheid heeft uh, gebruikt geweld, maar die baseert dat op een om, om dat met een heleboel leugens om dat uh, overeind te houden. En die leugens zelf die worden ook weer via meningsuiting, uh, uh, ja, indoctrinatie, onderwijs en nationaal. En, uh, worden die weer beschermd, die leugens. Dus die, die leugens en die geweld die houden elkaar uh, de hand boven het hoofd. En de vraag is een beetje, uh, wat er gebeurt als je die leugen onderuit haalt? Of, of je dan ook van het geweld afraakt? Uh, wat er meestal gebeurt, is dat het geweld dan gewoon helemaal zonder leugen boven water komt. En dat is meestal wel een heel kort leven beschoren. Want geweld alleen kan niet zonder die leugen bestaan. Dat is wat Solzhenitsen heel mooi zei. Die man, Solzhenitsen, want zijn naam is niet te schrijven. Ja, yeah. violence can only be concealed by a lie and the lie can only be maintained by violence en dan gaat het nog verder het vol volgende stuk dat is ook wel mooi eraan want dan uh, zegt hij uh, any man who has once proclaim proclaimed violence as his method is inevitably forced to take the lie as his principle dus geweld kan alleen maar verborgen worden met een leugen en de leugen kan alleen beschermd uh, en onderhouden worden door geweld en elke mens die ...ooit uh, verklaard heeft dat geweld zijn methode is om zijn doel te bereiken... Het ...moet onvermijdelijk de leugen tot zijn principe maken. Dus die moet die leugen accepteren als hij eenmaal voor geweld gekozen heeft als zijn methode. Hmm. Zotse Nietzsche was natuurlijk iemand die in de Sovjet-Unie opgroeide... Hè, ...die dat heel goed uh, ja, meegemaakt heeft en geanalyseerd. is later ja. naar de VS gegaan en daarna weer teruggekeerd. Ja. Dus daarom is het wel leuk om aan die leugen te toornen, om te kijken wat er dan gebeurt. Maar ja, het is niet altijd een geweldige uitkomst, want het geweld probeert vaak nog even zonder leugen keihard verder te gaan. Ja, maar we hebben nog, nog een, uh, je hebt hier nog een column gepost. Klimaatbeleid leidt tot politiek vuurwerk. Zij, zij zeggen, dat is een, een quote van in de Telegraaf van, hoe uh, heet die gast ook alweer? Willem Vermeent en Rick van der Ploeg, de twee economen, die zeggen de wet begint met een lage CO2-prijs, bijvoorbeeld 30 euro per ton, die de komende jaren automatisch oploten op een bepaald maximum. De opbrengst wordt gebruikt voor compenserende belastingverlaging. De meeste bedrijven zullen op basis van deze wet haast gaan maken met de inzet van de nieuwste technologie om ervoor te zorgen dat ze in 2020 en daarna weinig of geen co 2 tax hoeven te betalen. Voor Nederland levert deze oplossing veel voordelen op. Een simpele regeling die effectief is en allerlei bureaucratische maatregelen overbodig gemaakt en bovendien nieuwe technologie in ons land extra simuleert. Dat is weer dat verhaal. Dat, ja, ten eerste, ja, je, krijgt, uh, je, je moet extra belasting betalen, maar dat wordt gecompenseerd hoor. Maak je geen, uh, de, de opbrengst van die belasting wordt ge, ge, gebruikt om wat andere belastingen te compenseren. Nou, dat, dat stuk gaat natuurlijk nooit komen, net zoals een kwartje voor kok nooit wegging, uh, ondanks dat het tijdelijk was. Nou, er wordt ook gezegd, ja, het, het leidt tot allerlei nieuwe technologieën. Dus het is waarbij de overheid gaat allerlei barrières opwerpen... voor ondernemers en onderdanen. En dan is de verwachting dat die onderdanen enorme technologieën gaan ontwikkelen... om over die barrières heen te springen. En dat, uh, dat is heel goed voor onze economie. <laughs> en, uh, ja... En de, ...en de simpele regeling die effectief is... ...en allerlei bureaucratische maatregelen overbodigbaar... ...maar het is natuurlijk één grote extra bureaucratie... ...want je houdt gewoon weer een heleboel ambtenaren aan het leven... In leven ...doordat je extra belasting moet betalen zo'n dus co 2 tax ja. Maar het is het hele idee dat vernietiging en, en uh, leed aanbrengen voor onderdanen... ...dat dat ja, positief is voor de economie. En dat voerde weer terug naar Keynes die zei van... ...ja, eigenlijk is het... ...en vandaag zijn representant Paul Krugman... In de, van de New York Times, die zeggen: Ja, oorlog is goed voor de economie. Er wordt al ja, ook vernieuwd, maar mensen kunnen dan, hebben dan de kans om het weer op te bouwen. En, en dat is eigenlijk hier ook zo. De overheid brengt een heleboel leed toe, maar dat is heel goed. Want dan krijgt de onderdaan de gelegenheid om zijn spieren extra te trainen. Ja, maar als bombarderen zo goed, dus, we bedoel, waarom bombarderen ze dan niet heel, heel de VS dan? Mm -hmm. Ja. Ja, dat is altijd het verhaal van de, ja, ze, ze zeggen nog steeds tot op de dag van vandaag van nou, de Amerika, Amerika kwam uit de grote depressie vanwege de oorlog, want dan konden ze alles weer, dat leverde een hele hoop uh, banen op, het leger en uh, me, militaire defensieapparatuur en zo. Oh, ze moeten een ander land bombarderen, ah, sorry. ja. ja. Ja, maar je kan net zo goed zeggen van het uh, hele verhaal wat al terug te voeren is naar Bastiaat. Die zei van ja, de, de, de gebroken ruit fallacy. Die zei mensen van ja, uh, is er iemand, bij iemand zijn ruit ingegooid? Kijk eens wat de werkgelegenheid het oplevert. Want uh, nou de, de ruitenmaker die, moet een, uh, die kan weer een nieuwe ruit maken. Die had hij anders geen werk gehad. Maar Nee, nou ja, maar het gaat het verder. Pu het punt de... is dat. dat, dat Om uh, even uh, die anekdote ad af te maken. Dat het bezwaar daartegen is dat. Hij, hij geeft wel geld uit aan een nieuwe ruit. Maar anders had hij dat geld uitgegeven aan een nieuw pak. En dan had hij een goede ruit gehad. en een goed pak. Maar nu heeft hij, is hij een uitstuk gegooid. Heeft hij voor dat geld alleen maar. Een, komt hij terug waar hij was. Dus de welvaart neemt daar niet door toe. als jij uh, totale welvaart kijkt. dan is. Uh... En je gaat het wereldwijd bekijken, dan wil je dingen niet bombarderen. Maar vanuit Amerika gekeken is het heel logisch. Zij kunnen, uh, heel vaak wordt gedacht van nou het is, uh, ze willen bijvoorbeeld bepaalde oliebronnen of zo beschermen. Dan als ze het over olie hebben, maar olie uit de grond halen en zo, dat is allemaal heel duur. Het is voor Amerika veel interessanter dat landen allemaal de dollar blijven gebruiken om die olie te verkopen. Dollars maken, dat is uh, lang niet zo duur als uh, dingen uit grondmijnen. En dan hoef je alleen maar getalletjes voor aan te passen in de computer. Dus als zo'n land dan zegt, oh, ik wil uh, olie kopen. Oké, okay, dan moet je betalen in dollars. Tjaka. Dus het is, uh, ja, door een beetje geweld te gebruiken... krijg je ten eerste de mensen die al heel veel macht hebben in Amerika... Eh, omdat ze bijvoorbeeld in de wapenindustrie zitten of ergens anders in, of in dat, eh, dat maken van die dollars, krijgen ze al heel veel extra inkomsten. En vervolgens kunnen ze hun product democratie kunnen ze dan eh, en vrijheid <laughs> kunnen ze dan ja vrijheid is uh, ja kunnen ze dan vertalen in dat meer mensen de dollar blijven gebruiken, zodat zij rijker worden. Eh, dat op andere plekken misschien weer oorlog of conflicten zijn waardoor zij weer eh, kunnen verantwoorden dat er een grote militaire macht is, of dat er ja dat er uh, mensen in de gaten moeten worden gehouden, omdat dat nodig is voor de veiligheid. Nou, dan is er weer een reden om heel veel van het geld wat geoogst wordt te besteden aan die mensen die dat graag willen hebben. Dus voor een bepaalde groep is het zeker waar dat oorlog maken uh, tot rijkdom leidt. En ja, dat het voor andere mensen ellende is. En uh, ja, dat, is, uh, dat moet, nemen ze op de koop toe. Nou, het en is het als... niet alleen voor degenen die de bom op hun hoofd krijgen, is het ellende. Maar het is natuurlijk ook. Ja, eigenlijk is het een manier om belastinggeld in de zakken van je precies in het in Voor 99% vrede... van de Amerikanen en voor alle buitenlanders die worden ja, gebombardeerd, het het is 90%. het allemaal negatief. Maar voor de mensen die de beste, nou, ja, ja. beste posities zetten, is het positief. Ja, nou, ik kan ja. je altijd afvragen op welke termijn dat is. Want uh, ja, plunder. Is natuurlijk op korte termijn positief voor degene die dat geld ja. plunderen. Maar, ja, maar de, de van die de mensen, productie, zijn zien, de welvaart die welvaart die, uh, produce, ja, die echt geen verkopen. Uh, welvaart die geproduceerd wordt, die wordt natuurlijk ook minder, omdat mensen die geplunderd worden gewoon minder productief worden. En uiteindelijk krijg je net zoiets van de Sovjet-Unie. Ja, uh, je hebt totale, totale hoeveel? Hoeveel macht hoeveel over een bepaalde uh, bevolkingsgroep, maar die bevolkingsgroep ja. is zo laag in productiviteit. Dat als jij een keer kanker krijgt, dat er geen medicijnen zijn of geen goede ziekenhuizen. Of, uh, nou. nee, maar hoeveel mensen met, in zo'n luxe positie om daarover aan, de, aan te kunnen verdienen, zijn nog in leven over 30 jaar? Die mensen die zijn allemaal oude knarren. Dus die, die maakt het echt niet uit wat er over 50 jaar gaat gebeuren. Nee, maar je mag afvragen of Brezhnev een beter leven heeft gehad. Tuurlijk. Dan, uh, hoeveel van die mensen zijn gigantisch Dan, uh, dan die gehad zouden hebben in een vrije markt. Nee, ja, in de dus was, was het zo dat de meeste doktoren waren vermoord door Stalin. Omdat hij een angst had voor uh, doktoren. Ja, <laughs> had serieus. Stalin had heel veel doktoren naar kampen weggevoerd. Nou ja, er is zo'n film over de Death of Stalin. Ja, daar komt het ook het niet voor. Ja. Een beetje een ja. komedie ook. Ja, ja. Uh, maar ja, het is inderdaad. Het is natuurlijk niet zo dat. Ja, plunder. Kan je zeggen dat dat werkt goed voor de, voor de plunderaar. Ja, met mits die het tot zijn dood weet uit te zingen, maar zelfs dan vraag ik me af of het nou uh, ja, ja, soms zal het, zal het inderdaad wel redelijk goed uitpakken. Ik denk zo iemand als Mao of zo dat hij een relatief lekker heeft, lever heeft gehad en natuurlijke dood gestorven, maar heel vaak pakt het ook niet goed uit. Dat is natuurlijk ook een enorm uh, beroep met een enorme hoog overlijdensrisico uh, politicus. Hoeveel Amerikaanse presidenten zijn er niet vermoord vergeleken bij gewone burgers. Ja. ja, maar die vermoorde presidenten waren dat nou mensen die echt stonden te popelen om die rijke mensen nog veel rijker te maken? Ik heb het gevoel dat die mensen die zijn omgebracht juist wel eens uh, hebben laten horen van misschien moeten we het een beetje anders doen. Nou, uh, ja, Lincoln is doodgeschoten en uh, die heeft uh, de hele burgeroorlog uh, begonnen. Die heeft een, een enorm veel grond gelegd voor een grotere overheid en uiteindelijk, ja, als je heel veel macht naar je toe trekt, dan heb je natuurlijk ook heel veel rivalen die jou klaarstaan om je een mes in je rug te steken en ja, de Romeinse Rijk zag je natuurlijk ook, uh, de ene keizer naar de andere keizer, de, zeker aan het einde van zo'n bewind, dan worden ze heel snel uh, geruimd en weer afgelost. En aan, ja, het einde, aan het einde van zo'n cycle, dus het, is, het, is, het is, blijft ja, ik gewoon ik een heel gevaarlijk uh, Ik denk ook niet dat dat degene is om wie het gaat die mensen die daar heel rijk van worden, dat zijn dat zijn niet de Ja, We hebben het nu over buikspreekpoppen. Ik ben niet van mening dat de president van Amerika dat dat nou degene is. Dat is niet het topje van de piramide. Dat is dat is gewoon een een een, een gereedschap. Nou, soms is het gereedschap niet toereikend. Dan moet het uit. Ja, dan wordt het vervangen. En, um, ja, je bedoelt de man in the smoky room. Nou nee, het, het is niet zozeer, conspire, het hoeft niet heel gek. Maar ik, ik denk gewoon de mensen die weten waar ze mee bezig zijn, die hoeven zonder zich daarover te coördineren. Kijk, als je, een boerderij is niet is ingewikkeld. Hè? Een boerderij houden vooral in Nederland, is boer zijn een hele ingewikkelde klus. Maar toch zijn er heel veel boeren. Nou, zo is het ook het, de meest productieve boer, of de meest winstgevende boer, is de boer die mensen houdt. De mensen die gewoon ons oogsten, ja. dat zijn de rijke mensen. En die, het is echt niet zo dat die het allemaal... dat die continu bij elkaar op de in de cognac zitten te drinken... in een of andere rokige ruimte. Maar die hebben wel een soort algemene... die zijn zich van... we hebben gewoon, wij houden mensen, wij oogsten die mensen. En los van elkaar... soms zullen ze misschien dingen moeten overleggen... en heel vaak zullen ze ook misschien rivaliteit hebben. Maar die mensen spelen gewoon in een heel ander niveau. Want heel veel mensen zien het niet zo. Heel veel mensen zien niet zo... oh, wij zijn de livestock. En wij zijn het product. Wij worden geoogst... Nee, dat is, uh, ik weet niet hoeveel mensen dat zo zien. Ik denk heel weinig. Ja, maar onafhankelijk daarvan is er nog heel veel moord en doodslag onder die rivaliserende. Dat is net zoiets als maffia. De overheid is natuurlijk gewoon een maffiabende. Maar ook als jij in de maffia zit, dat is gewoon, uh, ja, toch wel relatief relatieve link ja. beroep. de overheid is zeg maar de, de hark. En de, de trekker, dat, dat, dat zijn niet de boeren die. Ja, volks, maar ook de, zijn, ook de mannetjes die erachter gegeven. zitten dan. Zeg, zeg, ja, nou, ja, neem dan nou, nou Hitler. Die kwam aan de macht en die heeft heel veel steun gekregen van, weet ik veel, Bosch of ja. uh, van allerlei van die, ja. van die Duitse ja. bedrijven. Uh, ja, je Bosch, zeggen, ja dat zijn de mannetjes die erachter ja. zitten en die profiteerden enorm. Maar uiteindelijk waren die ook toch een sigaar natuurlijk. Ja, maar hij heeft ook hij heeft ook van Bosch, hij heeft van Bosch, maar ook van Bosch geprofiteerd. Ford, ja, ja. ah, uh, <laughs> Standard Oil. Ja, maar ja, maar uh, even die. Het maakt even niet uit van wie, er, wie die allemaal geprofiteerd heeft. Maar dat uiteindelijk prijs, zijn er een heleboel mensen hun geld kwijtgeraakt. Ook van die mannetjes achter de schermen die, dan, ja. die, ja, die oh ja, ik, het geld binnen laten harken. Ik ben wel met je eens. Als jij uh, ja, veel te winnen hebt, dan is het risico vaak ook groot. Dat is wel vaak zo. En hey, um, in, in die zin, ja, zou je kunnen zeggen is het riskant, Maar ik, ik denk het niet. Ik denk dat het toch ook heel veel, dat het gewoon heel veel... Gewoon als het boerenleven gaat. Gewoon boeren die ons harvesten. Ja, nou, dan zal het misschien wel eens een ongeluk gebeuren. Net als op het boerenbedrijf. Maar ik denk dat toch het meeste. Dat ook wel gewoon een beetje in het gereedschap. dat daar toch het meeste riskante uh, zich afspeelt. Maar ik weet, ik weet het niet. Ik ken die mensen niet. Dus, uh... nou, als, als uh, biologisch is het zo. Dat als jij weet uh, een heleboel middelen te, te krijgen van, van jouw onderdanen. Dan kan jij je, uh, biologisch gezien, kan jij het, als je het, als je het redt tot je voortplantingsleeftijd en je kinderen ook weer een zet weet mee te geven en een hoop kapitaal, ja, dan hebben die natuurlijk een, een, een stapje voor. Mm -hmm. Want de rest, dus evolutionair gezien, is het, als je het redt en nog niet met een dolk in je rug zit voordat je ja de, de, uh, de, uh, je kinderen op de wereld gezet hebt, dan, uh, ja, dan kan je zeggen dat je er een voordeeltje mee hebt ten opzichte van de mensen die uh, leeggehakt hebben. Maar ik denk over het algemeen toch dat, dat je wil niet weten wat voor mooie samenleving je krijgt als je allemaal gewoon samenwerkt op vrijwillige basis en iedereen productief zich inzet. en Dan krijg je zoveel meer mooie producten en technieken en medische wetenschappen en, en uh, ja, zo fijnere samenleving. Dat is wel de reden ook waarom veel mensen uit Oeganda proberen naar West-Europa te komen, gewoon omdat het een, een veel leukere maatschappij is om in te leven en dat, mm -hmm. ja, dat moet je ook meetellen, het is niet alleen ik denk zeker voor die machthebbers is het niet alleen resources graven want kijk, bijvoorbeeld de, in, in uh, Hitler-Duitsland, die joden die konden ook nog best uitgemolken worden maar die hebben ze gewoon vernietigd, uiteindelijk gaat het ze, voor, volgens mij is hun kick veel meer vernedering van anderen dan, dan, dan, dan ja, geld binnenharken van ze dat geld harken ze alleen binnen omdat ze dat geld nodig hebben. Omdat ze nog niet iedereen onder een, in hun macht hebben. En sommigen moeten ze nog omkopen. Zolang ze nog mensen om moeten kopen, dan, dan halen ze geld op. Maar als dat niet meer nodig is... Dan gaat de volgende fase in werking. En dat is volgens mij gewoon vernedering en, en vernietiging. Want dat zijn uiteindelijk toch vernietigers. Daarom denken ze ook dat oorlog en vernietiging en, en hoorders op de baan altijd tot, tot een betere samenleving leiden. Nee, denk ik niet. Ik denk dat dat iets is voor het gereedschap. Ik denk dat mensen die als een boer ons farmen, dan wij zijn gewoon allemaal waardevol. En we, nemen allemaal, we leveren allemaal wat op. En waarom hebben ze ze dan in een concentratiekamp vernietigd? Mensen die waardevol waren. Ja... Is, kijk, die mensen zijn ook geoogst. Hè. Ze werden ook overal... Misschien hadden ze beter ingezet kunnen worden als productiefactor. Maar ze zijn wel... Uh, alles is gebruikt. Er is zeep van gemaakt. Uh, goud uit de tanden gehaald. Ja, maar ze waren veel beter te gebruiken natuurlijk. Ja, waarschijnlijk wel. Maar nou is het ja. trouwens in eerste instantie voor de Polen gebouwd. Hè? En later kwamen daar ook de Joden bij. En daarnaast was daarnaast naast Auschwitz was een fabriek. Hè? Dus de mensen in de moesten daar werken. Ja, maar het, het zijn natuurlijk toch, ze gingen wel een hele hoog tempo dood. En, uh -huh. en, en de meesten werden ook ja, er werden heel veel gelijk doodgemaakt. En dat is natuurlijk heel veel gebeurd in de, in de geschiedenis. En zo vaak dat ik denk, maar van ja. je kan ook beter... waar ja, ik vaak vergeleken van, kan je beter een private slaaf zijn... In een, op een plantage in, in Amerika van 1800... of een collectieve slaaf in een... In een ja, overheidsslaaf in een, in een communistisch bewind. En dan kan je beter een priva private slaaf zijn, omdat je als private slaaf, zelfs als je been breekt, dan zal nog wel enige medische zorg zijn, want ze willen gewoon weer dat jij katoen gaat plukken. Maar een collectieve slaaf, Stalin heeft gewoon van een hele bergen mensen van daar veranderd, die uh, gevangenisstraf van drie jaar, allemaal maar in de doodslag. En dat zag je oh, en Dat zag je ook in die film. Dus ja, het is heel raar dat, dat was stadig, en er staan er even doodgeraden. Dus tot schoon vent, die stond een heel rijtje lui, tot die rood te liquideren. Poef, hup, koleldoordoven, poef, kwam die, Toen kwam die uh, uh, commandant eraan die zegt, uh, stoppen. Uh, want uh, Stalin is overleden, de orders zijn uh, ingetrokken. En, uh, wat zeg je? Poef, schoot hij er nog en net eentje dood. En uh, oh, hey, uh, oh, we houden er mee op met liquidaties. Er stond er eens een vent naast en dan zag je zo'n rijtje... en de uh, driekwart was afgeschoten en die anderen die stonden nog. En die, dat was gewoon één seconde verschil waarop ze het overleefd hadden. En het is natuurlijk fictie, maar het zal ongetwijfeld zo gegaan zijn. Ja. Ik, denk, ik denk wel dat, nou, denk dat, dat zijn zulke hij, merken mensen vermoord. Dat zijn wel degelijk, is nog wel... Kijk, vernietigingskampen, er werd ook nog wel gewerkt volgens mij. En eh, dat was ook in een fase in de oorlog dat ja, brandstof en voedsel was sowieso al een issue. He, dus ik denk dat er wel degelijk is geprobeerd nog enige economische waarde. Het was ook, eh, het vernietigen begon ook met mensen waarvan werd gedacht... Waar die zijn hun voedsel niet meer waard. En omdat het gewoon... Overal was voedselschaarste en zeker, ja, de nou, laagste laagste. de vooral de laagste laagste. Ze breedt die samen ook gewoon een 5000, 7000 uh, op bussen het bos in en. Uh, daar hebben ze moeite voor moeten doen om die mensen, uh, uh, om dat kamp binnen te dringen, om die bus te krijgen en ze daarna allemaal te vermoorden. Dus, uh, er zit volgens mij ja. veel meer een, een vernietigingsdrang in dan een uitbuitingsdrang. Dat, dat is ook de reden waarom veel mensen zeggen, de overheid is niet in winst geïnteresseerd. En bedrijven wel. Bedrijven zijn gierige, of, of ondernemers zijn gierige graaiers, maar de overheid is niet in winst geïnteresseerd. En dat komt omdat de, de mensen in de overheid denk ik ook inderdaad niet in winst geïnteresseerd zijn. Ze zijn geïnteresseerd in vernedering, machtsuitoefening. Misschien. Maar ik denk niet dat dat, dat zijn, niet, dat zijn de gereedschappen. Dat zijn de mensen die zelf ook niet, het ook niet voor het zeggen hebben. Die zijn, ik ben nog steeds van mening dat de mensen die echt consequent gewoon dingen voor het zeggen hebben, ongeacht wie er op de stoel zit of op de troon of in het parlement, die mensen zijn over het algemeen denk ik, rationeler. Die zijn gewoon, uh, ja, het moet gewoon wat opleveren. En er zal ongetwijfeld wel eens wat raar volk tussen zitten. En nou, misschien laten ze dat ook wel op hun, Ik weet niet waarom dat op hun beloop lijkt. Er zijn 260 zelfs, miljoen mensen vermoord in de 20e eeuw. Ja. Dus niet, er zitten af en toe wat rare mensen tussen. Maar het hele verschil is, is geweld een middel en winst een doel? Of is belasting een middel en geweld een doel? En ik denk, ik begin steeds meer overtuigd te raken dat voor overheden... Uh, geweld en onderwerping een doel op zich is. en, en niet het middel. Ja. Maar als je nou, ik wil nog even terugkomen op je, wat je nog eerder zei dat over de vernietiging van de Joden door de naties. Het is natuurlijk wel een heel, heel bureaucratisch proces aan. Ze hebben heel lang, uh, laten tussen aanhaken, maar doen, even geworsteld met uh, de, de, het vraagstuk, hè? de Joden-vraagstuk, heet dat? De entloosung. En dat is, geloof ik, in 1941 hebben ze daarover vergaderd een natiekopstuk kopstuk en toen begin 42 uh, kwam ze uiteindelijk met die eindoplossing uh, en dat heette dan uh, Action Reinhardt heette dat en dat is toen helemaal uitgerold en toen moesten de joden vernietigd worden ja er nee, zijn er gaan altijd processen aan vooraf ik zal ja. bij Stalin ook zo gebeurd zijn en bij, uh, bij Mao en uh, Paul Pot en uh, uh, nou, noem ze maar op, Le uh, die, die Belgische koning Leopold II okay. en ja, uh, yeah, het gaat nooit van het ene op het andere moment. Ik denk dat, dat je op een gegeven moment wel aanvoelt komen welke kant het op gaat. En dan kwam natuurlijk ook de, de financiële kwestie, dat speelde natuurlijk ook mee, want het moest op zo'n goedkoop mogelijke manier ook nog. Uh, dus de kogel was te duur. En, um... Ja, ze hebben er echt over nagedacht, met, met ook met een, met een bus en dan werd de uitgassen, uitlaatgassen die werden terug in de... Romp van de bus gedaan in de passagiersruimte. Maar dan, wat er dan uh, gebeurde is, die mensen die gingen allemaal overgeven. Dan werd het een enorme smerige boel voordat ze, uh, om op te ruimen. Ja, en toen hebben ze, nou, ze daarna uh, het verbeterd met, uh, met gassen die schoner waren. Maar ja, het is, uh, dat zijn allemaal methodes. Ja, heel vaak wordt het via economische programma's gedaan, die vernietiging. Wordt, ja, Mauwe heeft natuurlijk van die enorme de grote stap voorwaarts. Nou, er wordt een economisch programma dat zo rampzalig is... dat er weet ik niet hoeveel mensen om het leven komen. Dat ja, kan ook beter dan de achter... Ja, het is net de typische politiek, hè. Dat, dat noemen ze de een grote stap voorwaarts... terwijl het eigenlijk een stap terug, een <laughs> enorme stap terug is. Ja. <laughs> een soort achteruit marathon in de... In, in de hoe dat? Uh, rewind, zeg maar. <laughs> ja, je kan dat altijd omdraaien en dan klopt dat ongeveer, ja. Uh, ja... Maar goed, ja, laten we nog even verder gaan met uh, de berichten. Ik weet niet of, of, of, of, ja, of we hier uh, helemaal over uitgepraat waren. Ja, voor de rest over die CO2-taks. Nederland zorgt dan voor 0,5% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Ja. Dus dat is iets als met, die, met die rietjes. Ik zag ook zo dat de, de plastic rietjes zijn verboden. En dan zie je uh, zoveel... ...van de plastic wordt uh, vervuiling wordt veroorzaakt door de VS... dat is al een klein gedeelte. En van die ver vervuiling, dan wordt het weer uitvergroot... ...is zoveel door de rietjes. En dat is echt een minuscule stukje door de rietjes... ...maar dat gaan ze dan verbieden. Maar dit is allemaal gevoel, dat heeft niks meer met de ratio te maken. Dan gaan wij hier zogenaamd een CO2-belasting opleggen... ...om CO2-stoot en het klimaat te redden... ...om de, de, de, de temperatuur over een eeuw... ...met twee, tot twee graden stijging te beperken. En dan... Uh, ja, dat, uh, het is natuurlijk alleen maar belastingheffen. Het is gewoon het hele doel van het hele verhaal is belastingheffen. Ja, dit is ook weer zoiets, zoiets er zit een leugen waarop, geweld. Geweld is belastingheffen, de leugen is de hele klimaatverandering. Ja, maar er zit nog wel meer achter, de hele klimaathysterie. Ik denk, de achterliggende boodschap is dat wij vooral meer moeten consumeren. Want daar komt het op neer. We moeten een, onze oude wasmachines inleveren voor een nieuwe, omdat die dan schoner is ofzo, weet je wel. Ik dacht dat je minder moest consumeren om het uh, klima klimaat te beschermen. Ja, dat zou je normaal gesproken zeker. Want vroeger deed je je leven lang met een auto. Maar nu moet je dan om de vijf jaar een nieuwe auto kopen. En nu moet je die ene die je al drie jaar hebt, die is dan niet schoon genoeg. Dan moet je nu een eentje kopen die elektrisch rijdt, weet je wel. <lacht> oh ja, het enorme omzet draaien en de hele, hele dag naar het gewoon vuil rijden is eigenlijk uh, goed ja, en voor Ja, mensen hebben ook helemaal geen geld meer om uh, <lacht> dingen te gaan kopen die wel langer meegaat, weet je wel. Ja. Ik bedoel het idee dat die apparaten steeds minder goed werken. Mijn nieuwe wasmachine en mijn nieuwe vaatwasser minder goed dan die oude. Ja, uh, vroeger deed je nog gewoon 30 jaar met een, met een vaatwasser. Nu is het allemaal 10 jaar... Uh, nou, maar het is ook zo dat, dat nou wordt gewoon, uh, het water wordt de het het hergebruikt. Dus uiteindelijk uh, ja, daar komt er eerst water in met zeep en dan wordt er weer gewassen. Maar voor, die vroege die, die, die deden dat water dan weer weg en dan gingen ze opspoelen. Het schoon water weer. Maar nou gebruik je gewoon alleen maar één keer hetzelfde water, geloof ik. Dus dan, dan zit je de hele tijd je kleren in, in vies water rond te wassen. Uh, rond te draaien. Ja. Met vaatwassen moet je eerst je borden onder de kraan schoon. <laughs> Want anders. <laughs> Red hij <die> het niet. <laughs> ja, het uh. natuurlijk ook omdat de fosfaat er fosfaat daar moesten uit de vaatwasmiddelen. Daarvoor, waardoor ze het minder goed doen. Nee, we gaan even verder naar het volgende bericht, hoor. Ik heb hier een berichtje over wolven die schapen doodbijten. Ja. De boeren die willen compensatie en wie mag dat betalen? De belastingbetaler? Precies, ja. Wie anders? Ja, wie anders? <laughs> Zo. ja, in plaats van dat ze hun eigen schapen geen beter gaan beschermen en daar zelf de kosten van dragen, dus uh, rennen ze naar de overheid toe. En uh, het aantal dat toegenomen is. De Donderdag werd bekend dat de 26 schapen die boer Christian Kalt uit Salaag, Zuttham in juni dood in zijn wei aantroffen, inderdaad het werk zijn geweest van een wolf. Het gaat om de grootste slachting die het dier heeft aangericht uh, sinds het in 2015 voor het eerst in meer dan 100 jaar in Nederland werd gesignaleerd. Hij zegt, het is opluchting dat ik weet dat het een wolf was. Ik weet niet waarom dat een opluchting is, maar aan de andere kant denk ik, wanneer komt hij weer? De angst blijft. Dus daar wil hij, uh, ja... Dan willen ze van de overheid schadevergoeding, omdat de schapen zijn doodgebeten door een wolf. Ja, de overheid hadden moeten tegenhouden ofzo. De farmer ze, that cried wolf. <laughs> en ze krijgen al een schadevergoeding voor elk doodgebeten schaap, maar volgens sommige boeren is die te laag. Ook vinden ze dat de overheid veel meer moet inzetten op het weren van de wolf. Omdat het om een beschermde diersoort gaat, nee dat volgt daarmee de Europese richtlijn, mag de wolf niet beschoten of verdreven worden. Ja, en dus, ja, er, ergens is wel wat voor te zeggen, want hij zegt, nou, zolang de overheid dit beleid hanteert, moeten ze ook verantwoordelijk zijn voor eventuele consequenties, zegt schaapboer Herma ja. dat, dat kan natuurlijk. Dat, dat, hij kan natuurlijk zeggen, nou, ja, normaal zou ik die wolf doodschieten of wegjagen of zo, maar dat mag ik niet. En daar, ben, daar gaan mijn schapen eraan, dus dan wil ik ook dat jullie mijn schapen vergoeden. Ik nou, ben wel een beetje met hem eens. Boeren wordt het let. Ja, ik vind eigenlijk dat boeren gewoon moeten stoppen. Met Nederland ja. aan de slag te gaan. Dat vind ik, mee, dat vind ik meer rationeel. Gewoon keihard. En hoeveel straf wil je hebben voordat je er eindelijk mee stopt. Dus dan kijk wat ze allemaal moeten verduren aan regelgeving en controles en enzo. Ja. Ja. En zeg maar, het zou mij 10.000 euro's kosten om de wolf buiten te houden. Dat kan ik niet opbrengen. Ja, dat, dat vind ik op zich niet zo'n argument. Maar hij mag het niet op een goedkope manier doen van de EU. Dat is een beetje een probleem denk ik. Uh, het is natuurlijk ook een moeilijke, want ik, ik, ik lees hier van, ja, ik zeg, je kan er een hek omheen zetten met stroomdraden en zo. Maar schapen zijn natuurlijk grazers, dus die moeten gewoon om de zoveel tijd doorlopen. Dus ik, uh, maar dan, alsof, is scherder, dan is de scherder er toch weer bij? of nou ja, als ze er een stukje gegraasd hebben, dan is het leeg, dan moet dat hele hek eigenlijk verplaatst worden. Als, uh, want dan gaan ze, moeten ze op een ander stukje land staan. Ja, ik klopt. Dat doen ze ook. Ik, ik, ik, als ik naar mijn werk vies, dan zie ik uh, soms wel eens die schapen bezig. Nou, dan heeft hij een hekje neergezet en daaruit lopen ze te, te grazen. En dan is hij weer verder met een nieuwe hek uh, neerzetten. En dan haalt hij dat stukje ertussen uit. En dan gaan al die, die honden, die ze dan weer naar dat andere stukje toe. Uh. Ja, dat betekent dat het ook wel moeilijk is. Want als je een een of ander elektrisch hek gaat neerzetten met zes stroondraten, dat kost zes euro per meter zaten, dan moet je dan de hele tijd neerzetten en weer afbreken. En, ja. In het, ja. Dat is ook wel mooi. In het najaar wordt Wolvenprotocol 2.0 verwacht. <laughs> een geactualiseerde versie van het huidige protocol uit 2013. Daarin zullen de preventieve maatregelen zeker meegenomen worden, zegt de woordvoerder van de provincie Overijssel. Maar over een vergoeding voor schaaphouders komt het nog de vraag. In oktober vindt overleg plaats met bij 12 en de provincies. Maar er is, is dus gewoon een heel Wolvenprotocol. Ja, er wordt een nieuw wolfprotocol gemaakt. 2.0. Dus daar gaat het geld naartoe, denk ik. Niet daar het compenseren van die, van die uh, boeren. Het praatclubje, zeg maar. Dat praatclubje het praatclubje om een wolvenprotocol vast te stellen. Maar goed, vroeger waren die wolven hier toch ook? Ja, ik denk dat dan gewoon dus er altijd schaapherder bij zat. Dat kan je natuurlijk ook hebben. Ja. Maar ja, dat is, uh, dat is helemaal duur, denk ik. Met het minimumloon wat het is. Zeg, uh, ga gewoon een gras te maaien met een grasmaaier. En, uh, ja, daarvoor hebben ze die beesten, weet je wel. Nou oh, ja, je zegt gewoon, laat die schapen gewoon in de stal staan naar je tijd. Weet ik veel, breng die schapen naar een <laughs> ander land toe of zo waar we moeten zijn. En uh, ja, dan maai je alleen het gras en dan breng je dat gras toe. <laughs> ja, naar de schapen. Ja, ja de stal heet dat, hè? dat is op zich uh, ja, een bekend concept. Ook het handels met de onderdanen, denk ik. Gewoon in de stal zetten, hek eromheen. Dat is heel veilig, dan breng je de eten naartoe van buiten. Zijn ja, ze, ze halen hun eigen eten, maar... Ze is eigenlijk een hok, ze dus, uh, verlaten dat bijna nooit. Ze gaan altijd zelf netjes naar hun werkplek. Ze <lacht> dus, uh, gaan weer heen en weer tussen een hok en een werkplek. Ja, ze doen uh, ze poepen en plassen in het juiste plekje. Ze hmm. zijn uh, net varkens, maar dan nog net iets slimmer. Maar <lacht> <lacht> ja, het, uh... ja, het is wel olie en zo en gas... dat lijkt wel vaak het doel van een oorlog... van een overheid... maar uh, de belangrijkste... natuurlijke grondstof van... waar het overheid op gaat zijn mensen. Mm -hmm. Die ja. olie, is, olie is alleen nodig... om mensen te kunnen laten werken... om productief te laten zijn. Ja, maar... Uh, ga even naar de politie toe. Uh, collega van... Uh, mishandelde agenten... beesten voor haar leven... Zonder taser hadden we een pistool moeten trekken. <laughs> uh, dus, uh... Ja, dit is hetzelfde propagandaverhaal. Uh, wordt altijd breed uitgemeten als, als er weer een, een, een politieagent, zeker een vrouwelijke politieagent, dat is helemaal het, het ultieme. Als die. Uh, gewond geraakt is. En, en lesbische, zwarte, moslims. <laughs> ja, <of zo>. ja. <laughs> en bruut aangevallen. Ja. Ja, een 21-jarige man probeerde haar te burgen. Toch oh, collega's vreesden voor haar leven. En dus ze werd die, aangevallen die toen ze... heeft een pistool op zak... ...een taser, een, een, een, een, een, een, een stok... ...een buspepperspray... ...en vreesde voor haar leven... Ja, het zegt, de agent werd aangevallen toen ze op aanwijzing van getuigen een vrouw wilde aanhouden die een winkelruit zou hebben vernieuwd. De vrouw maakte deel uit van een groep van zes personen uit Buntschoten. Bunsch de groep begon zich te bemoeien met het gesprek, waarna drie agenten hun collega's het hulp schoven om iedereen op afstand te houden. Een 21-jarige man keerde zich daarop tegen de agenten, deelde klappen uit en zette zijn handen op om haar keel. Bloedend lag ze op de grond, terwijl de man haar probeerde te beurgen. De collega's vrezen wat men voor haar leven. Ze beseften dat als het geweld niet zouden... Uh, stoppen hun collega's, zouden ze hun collega verliezen. De situatie is zo ernstig dat de agenten, dat de agenten pistool hadden getrokken als er geen stroomstootwapen van was geweest. Ja, ik denk in, in dit geval dat het trekken van een pistool helemaal geen ramp is. Uh, ja. Ja, het is gewoon een directe levensbedrijvende situatie. Dus, uh, ja, ik ken het verhaal natuurlijk niet van die 21-jarige die aan de was. Misschien had zij eerst hem bedreigd. Ja, ze. Dus, uh, als het inderdaad om het vernielen van een winkelruit gaat en dan uh, verzet tegen arrestatie, dan denk ik dat uh, gebruik van geweld. Uh, In werd het ten onrechte bedacht of zo. Nou, ik wil niet altijd zeggen dat de politie altijd, uh, altijd fout is of zo. Alleen maar onschuldige burgers valt, de, de indruk krijg je wel eens, maar. Uh, ik ken het verhaal niet inderdaad, maar als het zo beschreven is zoals hier, dan, dan denk ik dat ze best een pistool hadden kunnen trekken als een uh, collega gewurgd wordt. Dan heb je ook geen stroomstootwapen nodig, maar het hele verhaal hierachter is dat, ze, dat als agenten eenmaal een stroomstootwapen hebben, maar dat hebben we hier al eerder besproken, dan krijg je natuurlijk het effect dat ze dat steeds makkelijker gaan gebruiken en de verhalen zullen zich daar aanpassen van nee, dit was echt uh, noodzakelijk dat de hier gaan gebruiken en dat het, dat het geweld door de politie toeneemt in plaats van afneemt. Maar ja, aan de andere kant zou je die man liever met een kogel uitgeschakeld zien zijn of met een stroomstad Staat hier, op beelden van de omstand die door omstanders is gemaakt, is te zien dat één persoon zo schrikt van het elektrische wapen dat op hem gericht wordt, dat hij zich achterwaarts op de grond laat vallen. De groep geeft zich daarna vrij snel over. Op dat moment kan de politie overgaan tot aanhouding. Nee. Oké, okay, maar als ze dat met pistolen gedaan? Nou, dan uh, hadden ze de zaak ook wel onder controle gekregen, denk ik. Ja. Maar dat is al apart dat ze dan toch liever het pistool niet trekken. Terwijl ja, als een, als een collega bloedend op de grond liggen en klap heeft gekregen en gewurgd wordt. Zij ze zeggen, wat, uh, als dat geen reden is om pistool te trekken, wat is het dan wel? Uh? Ja, ze we moeten dan wel, ze <totstuken> we uh, uh, ja. uh, we kijken, het zelf zo, als ze zo'n pistool trekken, dan moeten ze daarna door de mangelmonen van, van het OM. Uh. Ja, daar willen ze ook vanaf, toch? Dat dat zo gaat. Ja. Ja, ja, tuurlijk. Maar dat, ja. Zegt inderdaad hoe, dat zegt inderdaad wel wat over hoe agenten dan over het OM denken. Als ze zo'n zo, zo wapen trekken, dan uh, ja, moeten ze zich daarvoor gaan verantwoorden. Ja, het is, het is wel vreemd inderdaad dat als je met een aantal agenten zo, zo in wilt benaderen, dat ze zo agressief worden. Maar misschien zijn er drugs in het spel, dat kan natuurlijk. Het is een uh, bunschoot spakenbeur. Ze zijn helemaal onder de kook waarschijnlijk. Een beetje een boerendorp. En zitten wel zwaar Volendam onder ook, Volendam ook ja. een boerendorp. Ja, ze zitten zwaar onder griffameerde duimen. Kijk, daar horen drugs bij, vind ik. <laughs> ja, anders overleef je het niet. Maar <laughs> oh ja, goed, ja, er is inderdaad een beetje een reclame voor uh, Taser. Ja. Dit bericht is mede mogelijk gemaakt door. Uh, wie, wie produceert die Taser eigenlijk? Nou ja, ik denk ik weer dat. Ja, er zit natuurlijk iemand geld aan te verdienen, ongetwijfeld als dat, uh, als dat gepromoot wordt. En die zal, die zal blij zijn met dit soort verhalen. Maar het punt is dat je wat je in de VS al ziet, is dat er dat er dat het de geweldsdrempel enorm verlaagt. Ja, het is maar een teaser. Schiet hem niet gelijk dood. Terwijl uh, ja, iemand doodschieten is toch al wat wat een zwaardere actie. Ja, op zich hoeft het ook natuurlijk niet. Als iemand uh, jouw collega aan het wurgen is, dan kan je hem wel uitschakelen, denk ik, zonder om direct dood te schieten. Ja. Maar ja, ondertussen is er ook een man die uh, op het strand. Was het bij Kijkduin? Die, uh, uh, plaatsen? Nou ja, ik, ik zag Kijkduin en Scheveningen, maar het staat sta hier nog dat het Scheveningen is. Uh. Oké, okay. maar die, die wil meer uh, agenten op het strand. <laughs> nou, het is een beetje net zo'n verhaal als van die wolven. Die heeft daar een strandtent en dan uh, is er iemand voor zijn strandtent in elkaar geslagen. En dan zegt hij, ja, er dus is hier ook veel te, veel, uh, veel te weinig politie. Er moet politie op het strand, de politie op de boulevard, uh, alle tijden moet de politie lopen. Het is ook weer zo'n verhaal van, ja, je gaat, uh, je gaat de kosten afwentelen op de gemeenschap. Ja. En dan, dan wordt er nog gezegd van, ja, is dat niet je eigen verantwoordelijkheid dan? Van, uh, want hij, uiteindelijk zegt hij van, ja, ja als, het, als het puntje bij paaltje komt, het is wel mijn strandtent, dus dan neem ik het recht in eigen hand, zeg maar. Maar daar, dat wil ik juist voorkomen. <laughs> So, ja, ik kan begrijpen dat je het in de huidige maatschappij wil, vo wil voorkomen. Want als je het recht in eigen hand neemt, dan ben je natuurlijk. Dan, dan is ook ben je wel politie. Ja, so, als jij. Je uh, als jij, met de politie, hè? Ja. <laughs> als jij belt, ja, dan zijn er een paar raddraaiers, dan komt er niemand. Maar als je zegt: uh, kun je komen voor een paar raddraaiers En dan daarna van. Uh, laat maar zitten, ik schiet ze zoveel dood, <laughs> dan, dan, dan staat er zo politie, denk ik. Ja. Dat, is, dat is overal algemeen de truc waar je mee moet werken, zeg maar. Ja, er zijn een paar radraars, maar ja, ik handel het zelf wel even af. <laughs> Met ik heb hier uur. een handbakknuffel liggen, hoor. Ja, ja, ik ja, kan ja. het zelf ook wel. <laughs> ja. Maar normaal heb je daar toch, bij stranden, heb je daar toch uitsmijters voor? Ja, het is een strandtent. Ik, ik, ik heb er nooit uit mijters gezien. Het is, het is ook niet een. Uh, het is geen nachtclub of zo. Oké. Okay. Verbaasd mij wel een beetje. Nog niet zo lang geleden geweest op Schevening, maar Ik, ik voel niet een agressieve sfeer. Maar misschien heel laat op de avond of zo. Zou kunnen. Ja. Weet je niet. Ja. Het beter zijn als ze gewoon private beveiliging uh, daar kunnen hebben. Weet je wel. Dan, uh, dan draait niet de belastingbetaler voor de kosten. Of gewoon uh, de uitbaten. Nou. Ja. En ik denk dat je met, met z'n allen doet. Ja. Of een, eh, misschien niet, niet met z'n allen, want je kan natuurlijk niet geweld gebruiken om dat af te dingen. Maar je zegt, hé hey jongens, we hebben een probleem. En uh, of we gaan nou allemaal ten onder aan een hele criminele sfeer. Of we proberen het een beetje op te schonen. Chip in. Dat je best wel wat geld kan ophalen om dat, om dat te regelen. Maar ik denk dat het probleem eerder is dat als jij dat gaat regelen, dat je dan wel gelijk de politie op je dak krijgt. Ja. Want ja, dus er is natuurlijk wel. en Dat was ook wel apart in dit verhaaltje. En dat is de reden waarom het ook net staat, denk ik. Dat ze ze, ze proberen dan aan eens een vrouw te vragen van, uh, ja, wat waren het dan voor, uh, voor ratdraaiers en gewelds... Uh, ja, die probeert ja, heel politiek correct uh, ja, te Ja, die, pro die probeert het niet zijn. te zeggen. <laughs> <laughs> ja, ja, maar, maar u heeft misschien wel kunnen lezen wat de beschrijving was. Hey, hoezo dan? Wat uh, kunt u dat niet zeggen? Nou ja, ja, dus, het uh, ja, is... Uh, ja, dus, ze ze kon het niet zeggen. Want ze, ze was zo bang voor de repercussies die zouden komen. Ja, uiteindelijk komt er dan na heel veel getouwtrek dan uit van. Uh, ja, het waren Noord-Afrikaanse uh, lui. Mensen met een Noord-Afrikaanse uiterlijk, hè? ja. Ja, maar het kan ook misschien de, de consequenties. Ik weet, ik weet niet welke vrouw dat was, wat haar functie was. Zijn volgens mij ook een stand en daar of zo? Ook ja, misschien zegt, kan het van Amerika. de gemeente komen. Weet je wel dat de gemeente sowieso zegt van. Nee, we willen niet dat je dat zegt. Dat nou, er, van de Marokkanen zelf daar... geen. niet zoveel uh, repercussies preest, uh, maar wel van de gemeenteraad. Dat is toch wel Oh, nieuws, maar toch, niet eens van de gemeenteraad, maar van de van de media al en van de. Antifa. Ja, ja je krijgt natuurlijk inderdaad een heleboel van dat soort lui die like, racist. En die beginnen. Die, die, dat zijn echt de gevaarlijke lui. Ja, ja. ja de gemeente, ja, ik, die kunnen je misschien een boete opleggen, ook dat kan ook nog. Ik denk, nou ja, die Marokkanen kunnen vervelend zijn. Maar ik denk, die, Amerika die Marokkanen ook niet zoveel omgeven ja. uh, wat, wat er van ze gezegd wordt. Dus, um, wat, je noemt uh, ons steug? Nou komen we jou in slaan wij We kunnen respect hebben voor jou. <laughs> uh, uh, uh, ik denk dat het pro probleem is, dat is gewoon, uh, ik hoorde laatst op een andere podcast, daar hoorde ik uh, iemand wat vertellen over een Amerikaanse nieuwslezer Ben Shapiro heet hij. En die las een Quote voor van die Ben Shapiro van een aantal jaar geleden ging over, oh, tien jaar geleden ook, ging over de, uh, de Afghanistan-oorlog. En daar zei hij van, ja, uh, ik vind eigenlijk wel dat gezeur over burgerslachtoffers. Uh, eigenlijk maken burgerslachtoffers doen mij niks. het maakt me niks uit. Uh, zolang ze de bad guys maar pakken. En als er nou burgerslachtoffers bij om het leven komen. Een Amerikaans leven is veel meer waard dan een Afghaans leven, zei hij. Zoiets, zoiets was ongeveer de boodschap. En dat is gewoon bekend, dat hij dat gezegd heeft. En daar verliest hij niet zijn baan over. Er komt geen schandaal over, er is niks... Wat, daar, wat hem zijn kop kost. Terwijl als hij had gezegd, uh, als hij uh, een, iemand uh, een keer neer had genoemd, dan was ook, ook als, ook als het vijf jaar geleden was geweest, een, een of andere obscure tweet, dan was hij boven water gekomen en dan was hij ook gelijk zijn baan kwijt geweest. Tenminste in het huidige Amerika. Je ziet dat met Roseanne Barr, die, die, noemde, die vergeleek één politicus, een collega van Obama, met een aap. En die werd gelijk, uh, de hele, hele show werd gecanceld, terwijl het de best lopende show van dat uh, station was. Gewoon omdat zij werd gezegd, als je, als je die persoon vergelijkt met een aap, dan ben je dus een racist. En, en dat is wel, wel meer gebeurd. Er zijn meerdere gevallen van, van uh, mensen die gewoon één dingetje verkeerd hebben gezegd. En, en die gelijk hun hele carrière vernietigd zien. En als, als het niet gelijk door het netwerk gekeeld wordt. Dan is het wel dat er, dat er hele Twitterbergen Antifa in actie komen. Om, om je werkgever lastig te vallen. En je adverteerders in je, je, je zo helemaal uit te schakelen. Zeg maar. Dat is echt een, een groep ja, digitale brown shirts. Die uh, bruin hemden uit Nazi Duitsland, die, die gewoon geweld gebruiken, terror, terror tegen mensen die iets verkeerd zeggen. En dat is, dat is het hele raar verschil, dat als jij, als jij, ja, uh, yeah, een, uh een MeToo iets heb of je hebt een uh, homo's beledigd of uh, je hebt transgenders hebben iets van gezegd of je hebt uh, iets uh, racistisch gedaan nou dat is dat is gelijk zo erg je hele carrière van niet door maar als jij zegt nou Amerikaans leven is gewoon meer het waard dan zo'n Afghaans leven en uh, cool. ja ja als er een paar burgerslachtoffers vallen hoe cares, dat uh, dat doet me eigenlijk niks en dat dat dat is geen enkel probleem dan kan je gewoon uh, kom je gewoon op weer door en en een ander voorbeeld was van een uh, vent uh, die was gewoon uh, uh, een Maoïst geweest. En die was gewoon door Obama ergens aangesteld in een functie totdat uh, bovenkwam. Zijn verleden hij had zelfs in een gevangenis gezeten, ergens voor, ik weet ook niet. Uh, ja, toen uiteindelijk moest hij wel weg. Maar daar kom je veel verder mee. Dus als jij communist bent, op elke universiteit zitten wel een paar communistische professoren. En die hoeven zich daar helemaal nergens voor te schamen. Terwijl als, als er een fascistische professor zou zitten of zo, dan dat zou helemaal niet kunnen. Dus daar. En terwijl. Ja, allebei de groepen hebben enorm veel uh, dooi op hun geweten. Maar er zit gewoon een hele scheve, ja, scheve uh, perceptie op dat gebied, denk ik. En daarvoor denk ik dat deze vrouw zo bang was om te zeggen: uh, ja, het waren Noord-Afrikanen. Want je krijgt ja. gewoon gelijk de hele, hele berg links-liberale maffia over je heen. Ja, het is ja. iets verwinst uit te behalen daar. Hè? Ja, heb, we hebben nog geen last gehad hè, van Antifa. Het <laughs> weinig luisteraars. Ja. ja, misschien als ik uh, Jenna uh, Ramatassing een uh, neger noem, dat ik dan in een keer <lacht> een storm over me heen krijg. Ja. <lacht> ja. Ik ben ook luisteraars. <lacht> ja, nee, maar ja, goed, ja. Het is, uh, ja, ja, we hebben nog het laatste berichtje trouwens. Daar gaan we meteen naartoe, uh, ja, over linkse is gesproken. De feministen zijn in actie gekomen. Ja, die worden natuurlijk ook hartstikke onderdrukt. Maar uh, gelukkig uh, voor, uh, voor hun dan, uh, ja, er gaat verandering in komen. Ze hebben een actie gevoerd hoor, de, de straatnaambordjes. Er <laughs> zijn te veel uh, straatnaambordjes met mannelijke namen. En dat is niet helemaal uh, in gelijke verhouding met de hoeveelheid vrouwen die hier op de aarde uh, bol zijn. Dus, uh, aha, dat uh, moest even veranderd worden. Er dus zijn een aantal uh, grote Nederlandse steden... Uh, zijn ze tekeer gegaan en uh, ja, hier zat de foto van uh, de Van Wouwstraat in de pijp. Die moest veranderd worden in uh, de Suisse-Groeneweg. <gifie> ja. Het zijn alle twee mensen die ik niet ken. Ja, dat is meestal met straat aan. Sowieso, ik, ik weet, ik, ik weet of we dan de straat waar ik zelf woon. Maar de rest weet ik ook geen enkele straat eigenlijk. Ik let daar nooit op. Ja, ik had het uh, onlangs ook. Toen vraagt iemand mij een straat. En dan ben ik gewoon uh, hulpeloos. Zonder uh, planning. Ik heb, ik heb niet de straatnaam inderdaad in mijn hoofd zitten. Dat ik, uh, kan ik bij maar Dat heb ik ook niet. Ik heb het wel als iemand uh, me belt en die zoekt mij, of, of ik belt iemand anders die, uh, waarvan, uh, ja, die, die die niet weet hoe een uh, Google Maps werkt, weet je wel. Dan uh, zeg je ja, ik, ik ben in die en die straat. Oh ja, dat zegt me niks. <laughs> Zelfs als je er al een tijd woont, dan weet je me toch niet. <laughs> nee, er was de nee. laatste moord gebeurd hier bij, bij ons in de buurt, en het was op het uh, hart van Nederland ofzo. En uh, ja, de, die en die straat. Oh, wat zit dat? Ja, bij om de hoek, oh. Ja, wil je nog weten wie Suze Groeneweg is? Dat zal vast een uh, Link iemand zijn geweest. Uh. Het, uh, Nederlands Politica. Ah, Peter Jij, moet ik wel, Je blijft wel bij Politica, aan doen. ze was de eerste vrouwelijke Tweede Kamerlid in Nederland. Ze was een vurig pleitbezorgster van het volksonderwijs. Oh. Ze god als feministe, maar was, geen, was een tegenstander van aparte vrouwenorganisaties. Dus nu zit van de SDAP, ja. Ja, ja, de, de, de, de, de sociaal... Democratische arbeiderspartij. Oh ja, zonder nationalistisch voor. Niet te ver in, de, in de <laughs> de NSDAP. Dat is de voorloper van de PvdA, ik weet het hoor, de SDAP. <laughs> ja. Maar, het zit niet ver af van de NSDAP. <laughs> nee, nee, nee. Je hebt ook na de oorlog hun naam veranderd. Want ze zijn toen gesplitst in uh, VVD en PvdA. Dat doe je als je de foute vrienden hebt, je naam uh, veranderen. Ja. Maar de VVD is ook een afsplitsing van de SDAP, hè? ja dat spraken we ook weer niet ja. er was toch al een liberale partij daarvoor ja dat is, dat, dat, dat is dat, daar wordt meestal niet erbij verteld maar uh, vlak voor de tweede wereldoorlog had je de, de een van de liberale beweging en die is toen opgegaan in de SDAP en omdat ze een aantal dingetjes met elkaar eens waren. En toen na de Tweede Wereldoorlog, uh, de Speed Out, dat was dan het um, enige lid van de Liberale Partij. die dan in de SDP in de Kamer zat. Die is toen naar uh, de, de VVD gaan beginnen. Is dat dezelfde als de heer, staat hier P.J. Oud, die zei over deze Suze Groenweg: geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Een vurig socialiste. So dat zou best wel kunnen, ja. Het uh, staat hier burgemeester pay maar Misschien. Oh, oké. Okay. Oh, dat weet ik niet. Toen nog, was hij toen nog burgemeester of zo? Dat zouden we even moeten opzoeken. Maar ja, we constateren al eerder dat de, vrouwen, de vrouwennamen die op deze borden verschijnen... waarschijnlijk niet uh, Ayn Rand is en, en uh, Margaret Thatcher of zo. Dat soort uh, vrouwen uh, die... Uh, of, uh, hoe heet ze ook weer? Die... Uh, die dame die naar Amerika gevlucht is. Die uit Somalië. Heer Shirley. Heer Shirley, die zal er ook wel niet op komen. Ja, hij is burgemeester geworden, Pieter Hout. Ja, van Rotterdam. Oké, nou ja, die. Dus verbindt. Eigenlijk hadden ze dan de P.E. Oudweg moeten veranderen in de Suze Groeneweg Dat zou leuk zijn geweest, ja. Het is ook een beetje de Suze Groeneweg. Er zit al weg in haar naam, dus dan wordt het de Suze Groeneweg weg. weg. Een beetje onhandig. Oh, zij heet Suze Groeneweg ja. ook. Ja, zij heet Suze Groeneweg. Okay. Maar dat, de, de, de weg zit al in haar naam. So, ja, Suze Groenewegweg. Dan kan je misschien Suze Groenewegstraat. Of, of wordt ja. dat dan niet beter? Suze Groeneweglaan. Ja. Ja, het is een Van Wouwstraat, dus dat zou het ook Suze Groenewegstraat worden, denk ik. Ja. In de pijp. Ja. Ja. Uh. We moeten er verder over zeggen? Ja, ik, ik vind zoiets privatiseren, uh, gewoon uh, straat aan worden, maar privatiseren. Ja, het hele idee om politici op van straat dat is volgens mij ook wel een beetje achterhaald. Net als die standbeelden van een heerser op zijn paard. Dat doe je ook niet meer. Uh, je gaat geen standbeelden, zelfs van Mark Rutte ga je geen standbeeld meer neerzetten, denk ik. Dat gaat niet meer gebeuren. En dat gaat niet meer gebeuren, nee. Om een burgemeester, uh, uh, om een straat naar een burgemeester te noemen. Of een wethouder. Het uh, is eigenlijk ook is gewoon niet meer van deze tijd. Uh. Ik weet eer, in mijn plaats hebben ze dat ook niet gedaan. Dan hebben ze bijvoorbeeld uh, de gilders. Dat zijn dan allemaal beroepen. Of uh, waters, dat zijn dan allemaal rivieren. De, nou, maar dan hebben ze zo'n hele wijk. Dan allemaal een bepaald thema. Die stadsplaats naar de politie moe. noemen. De ja, ja, ja. Een uh. zo. Burgemeester, uh, burgemeester van het Woud, Riool. <laughs> ja, ik vind het wel leuk van die, uh, dat die, die, die, die, die, die, die vorst van uh, Liechtenstein. Uh, die had dan die verhuur... Ben dan... ik laatst geweest. Oh, Liechtenstein, sta. ja. Ja. Uh. Die, uh, die verhuurt dan, uh, dan kan je voor 70.000 dollar of zo, dan kan je gewoon een nacht lang op de troon zitten van Liechtenstein. Maar de enige recht wat je dan hebt, is, uh, of de enige wat je dan mag doen, is een straat vernoemen. Naar nou, wie je dan ook maar wil. <laughs> dus ja, misschien dus is dat een leuke oplossing. <laughs> Dat mensen dan, als mensen dan vragen, eh, gewoon een straat. Dan dan moet het moet een net toevallige, toevallige straat zijn die een naam nodig heeft. <laughs> ja, ja, maar je mag je mag Misschien ook heren. veranderen. De mensen die wonen moeten allemaal adreswijzigingen gaan sturen. Ja, dat je straatnaam veranderd is. Ja, ja. oh ja, dat is ook dan, ja. Ja, want je dat zo doet. en Dat mensen gewoon kunnen zeggen, nou ja, wij willen dat deze straat uh, um, aan Murray Rothbard wordt vernoemd ofzo. <laughs> ja, ja. Kortje je wat, 70.000 euro, maar dan heb je ook wat. Ja, joh. Uh, dat lijkt me uh, een goede investering. Ja. ja, maar ja, die beval, uh, het moet niet door de overheid gedaan worden. Een private kwestie. Uh, sorry, een private kwestie. Misschien is dat gewoon dat, dat ieder persoon zelfs mag weten hoe zijn stuk straat heet of zo. Nou, je ziet wel wie er de macht heeft. Ik weet, uh, in, een in een plaats waar je opgroeide, daar had je dan de... De huisarts, vroeger had je altijd in die kleine plaatsjes gevallen. dat was de notaris, dat was een, een geweldig iemand, want een notaris ben letterlijk een schrijver, dus dat was iemand die, die kon schrijven, jongen, wat een uh, bijzonder en dan, en dan de burgemeester en de dokter. Zodat, had je een straat die naar een dokter genoemd was, En ik vind het eigenlijk een beetje ook een beetje kneuterig staan, vind je niet? Ja, ja. Hangt het vanaf als dat dokters zijn de reden van de vernoeming is. Dan is het wel een beetje... Surf. Sommige mensen die bepaalde bijzondere dingen hebben gedaan... die waren ook dokter. Ja. Hmm, ja. ja, hmm. Van Leo, ja. Maar de, bij deze dokter die, uh, waar die straat van was... die had, die had mij ook nog uh, als kind uh, onderweer... en dat was nog een tijd... dat als je de dokter belde... dan had die dokter had ook een auto als dus een van de... ja, dat was... Uh, uh, niet zo heel bijzonder meer. maar uh, En dan kwam hij ook langs. Dus je was ziek. Ja. Dan hoef je niet door weer en wind naar de dokter toe. Om daar in de wachtruimte te zitten of zo. Nee. Je zei, help dokter, ik ben ziek. Toen kwam de dokter langs. En, die, uh, en deze dokter ook, die graaide dan wat in zijn jaszak. En dan uh, kwamen er een aantal pillen uit. En dan blies uh, hij daar wat stof af. Zo... En dan lag er een, nou, een rode en een blauwe en een groene en een gele pil of zo. En dan, nou, dan pakte hij de gele. Die gaf hij dan. En dan bleef hij volgens de hele avond pimpelen bij de, bij de klanten. Want hij wilde niet naar zijn vrouw terug, geloof ik. <lacht> en uh, ja, daar is dan in die straat daar bedoel. <lacht> Ik kom gewoon bij iedereen de koelkast even maar Ja, je komt bij iedereen, joepee, weer, weer een patiënt, dan uh, bier in huis, oké. Okay. Dus een beetje denken aan een vriend van mij, die, ja, die woonde vroeger in, in Parijs. En daar kan je geen marihuana halen, tenminste heb je geen coffeeshops, hè, want dat is verboden daar. Maar uh, ja, iedereen uh, die, die bloot, die heeft dan gewoon een, een algerijn als vriend. Als je dan wiet wil hebben, moet je naar de algerijn. En hij was dan een Nederlander die aan Parijs woonde, dus ja, dan ja, wisten ze ergens wel een Algerijn die Nederlands kon. Nou, en ik was daar toevallig bij hem en toen uh, hij wilde blowen, dus uh, ja, bel even de Algerijn. Dus uh, binnen een stond de Algerijn op de stoep, met <lacht> allemaal wiet en zo. Hé, hey, Algerijn! <lacht> en die bleef, ja, daar had hij een zakje wiet, maar ja, hij kwam dan uh, volgens met een joint gedra gedraaid, dus hij wilde ook wel een paar hijzen. En vervolgens liep ondertussen ook nog de hele koelkast leeg te suipen. Maar ik kon wel ja, heel goed Nederlands ja. jou horen. Ik een beetje denken aan die dokter van jou. De wiet wordt zo duurder dan je zou hebben verwacht. Dus hij zei, op een gegeven moment, zei die vriend van ja, ja ik wil maar gestopt met blow. Want elke keer als ik wiet bij hem bestelde, komt hij een druk te voren bij de koelkast waar? leeg. Ja. ja. ja. Pff, mooi. Ja. Maar ja, daar, daar hadden ze ook een, een straat naar moeten we noemen, de Algerijnstraat. <laughs> ja, Ach, met Ali. Ja. En dus het leuke was, die jongen is nog nooit in Nederland geweest, maar die kon gewoon vloeiend Nederlands. Ja, hij had echt een loi cursussen gedaan en dan, nou, dan had hij die alle Nederlandse klanten in, in Parijs. Ja. ja, maar dat is toch wel eens verbazingwekkend als je naar zo'n arm land gaat, die hele commerciële sector, die kan vaak heel goed Nederlands spreken. Ja. Want, uh, of, of niet alleen Nederlands, maar die kennen een heleboel talen. Maar de, heel bazaal natuurlijk om hun waren te verkopen. Maar ja, toch wel verbazingwekkend dat ze zoveel talen de, de, de minimale ja, dingen kennen... om, uh, om een, basis, een basisconversatie op te zetten. Ja, inderdaad ook in Spanje had ik dat ook. Dan kon ik in, oh oh ja, we, we namen de ja, we namen de verkeerde weg naar het hotel... En in één keer zat er een of ander woondorp gewoon, waar de, de Spanjaarden woonden. En in één keer, hé hey, Nederlanders, marihuana. Ik, ik zeg, hoe weet je dat ik Nederlander ben? En dan wees ze naar mijn schoenen. Ja. <laughs> ja, het is wel knap dat ze dat zo snel zien ook. Hè. Dat, dat verbaast me ook. Ik heb wel eens meegemaakt met interrail ook. Dat er van die obers, gewoon hele stroom mensen van een boot afzetten. Die kwamen al voorbij. En, en zij wisten gewoon. keken ze even en dan wisten ze gewoon heel snel wat voor nationaliteit je had, dat is toch ook even indrukwekkend. Ja, we zijn Nederlands en het enige volk op aarde dat gewoon schoenen net zo lang draagt tot ze helemaal versleten zijn. Oké. Okay. Ja. Ja. Ja. Met een broodtrommeltje naar het strand gaan. Ja. Hoe ken jij in Bulgarije de Nederlander, Klaas? En de taal. Oh, Oké. Okay. Oh, we zijn Nederlands zijn heel luidruchtig, ja. Ze spreken Nederlands, hè? Ja. ja. Eén, één leuke anekdote. Ik was uh, van de weekend in, in, uh, in Duitsland. In de Rijnvallei. En daar heb je nog een paar kastelen staan. En dit was dan Rijnvellen. Heet het dat? Rijnvellen. Een heel groot... Uh, het wa was ooit een heel groot kasteel. Maar het is, uh, ja, nu is het nog het grote deel de ruïne dan. En... Dat hadden ze gebouwd om belasting te heffen op de Rijn. Want ja, er kwamen heel veel schepen, ging daar heen en weer. Ja, dus die, uh, die, die, die, die heer die daar woonde, die wilde dan een beetje profiteren. Dus die, uh, die bouwde het kasteel en vanaf het kasteel kon hij gewoon, de beer zei, dat stukje Rijn. En je kon er niet omheen. En er werd 60% geheven. Doe maar. Ja, even, huppakee. En wat hij, hij had als wapen, had hij dan een. Uh, want tenminste om mensen de, de, daartoe te dwingen had hij dus een, een kerker. En dan kon je maar via één manier in. Het was hier een gat in het plafond en een touw. Weet je zo naar beneden gelaten. En er was gewoon geen toilet daar. En één keer in de, per dag werd de brood naar beneden gegooid. Mm, in de stond er al. <laughs> ja, ja, ja. En, maar ja, he, he, wat, wat, als je als, als iemand van adel daar doorheen trok... en je was van een andere adel dan hem... dan... Uh, ja, ging ook de kerk erin en dan uh, moest je ja, wachten tot... Want dan moest iemand te, te, te paars natuurlijk naar dat kasteel waar jij vandaan uh, komt. En uh, ja dan dan weer terug met het geld, als ze dat wilden betalen. En dus dat zat je daar wel een tijdje. Maar er was een verhaal van een Spanjaard die heeft daar gezeten. Iemand van Spaanse adel, dus er moest eerst iemand helemaal naar Spanje te paard. Om te vertellen van nou, uh, Juan zit... Uh, in de, kerk in de kerker daar? In de kerker. En dan moet hij weer helemaal terug. Maar dan wat bleek dus, de, de, de, degene die daarover ging, die was naar de nieuwe wereld vertrokken. Dus die mm. moesten vervolgens op de boot naar de nieuwe wereld. In Amerika dus, en weer helemaal terug. <laughs> het duurde twee jaar. <laughs> Jewe. Maar toen hebben ze hem voortijdig hebben ze hem maar vrijgelaten, want ze dachten van ja dit overleeft hij niet. We weten niet of we dat geld nog gaan krijgen. En die is kort na zijn vrijlating overleden. Hm, ja. Oh, ja die dat dat voor je gezondheid natuurlijk. Uh, ik hoorde het allemaal, ik denk oké okay, ja, dit is eigenlijk best wel de, de essentie van de overheid eigenlijk dit. Ja vroeger was het nog veel harder natuurlijk, ja. denk ik. Ja. Ja, maar ik bedoel, deze, die, die gast daar die dat kasteel dat bouwt, alleen maar om, puur met doel om iedereen die daar voorbij gaat te beroven. Mm. Uh, ja, hij voegt geen waarde toe aan het product of zo. Hij wil alleen maar geld hebben. Weet je wel? Nou, nou relatief versterkt dat zijn positie natuurlijk. Ja, en met die, met die opbrengsten kon hij gewoon in een nog groter kasteel. Eerst was het alleen maar een toren. We, en een eindje verderop had hij dan een andere toren en daar zat dan de katapult of zo. En dan, uh, als jij als schip dan voorbij kwam en je, mm, had, een punt en je had niet betaald, dan werd het met een vlaggetje gezwaaid en dan, hoppa, steen op je boot. En mm. uh, later werd het de ketting, geloof ik. De ketting omhoog getrokken zodat je schip niet meer verder kon. Ja, dat is een hele. De waardevolle figuur. Ja, het probleem is ook altijd: als dat soort mensen dan meer geld krijgen, dan gaan ze een nog groter kasteel bouwen. En het, mm -hmm. uh, ja, ze snappen de levercurve niet helemaal. Okay, uiteindelijk uiteindelijk yeah. wordt, komt er dan een keer een leger die dat hele kasteel overneemt. Want het is zo winst, winstgevend om op dat kasteel te zitten, dat het ook heel winstgevend wordt om hem eruit te knikkeren. Ja, er was er inderdaad een con concurrentie. Want over de hele Rijnverlei werden er op een gegeven moment kastelen gebouwd Want iedereen ging datzelfde trucje doen. En eindje verderop werd de kasteel werd dan de muis genoemd. Die andere heette dan Burg Katz. En die andere, die eindje verderop, die denkt... Hé, hey, de, de, die, die zat dan wat, uh, op een ander plekje op de Rijn. Die denkt, nou, dat ga ik dan ook doen, weet je wel. En daar, ja, dat, daar is er helemaal niks meer van over. Want ja, die, die was van, alles wat vanuit zeg maar, uh, de Nederlandse kant de Rijn opkwam... Dat had dan helemaal niks meer, want die was voorbij al die andere kastelen. Ja. gegaan. Dus voor uh, Rijnveld was, uh, viel niks meer te, te halen. Dus die dacht, potverdorie. Dus die heeft toen maar één uh, kasteel Muis, uh, Maus heeft hij toen maar uh, <laughs> de grond gelijk gemaakt. Uh, ja, dan bleef er iets meer voor hem over. Vandaar dat ze dan ook spreken van kast en Maus in het Duits. Ja. Hm. Uh, een leuk stukje geschiedenis. En de Nassau, uh, familie Nassau komt uit die streken. <laughs> ja. Verbaasd het, het, nou weer niet. <laughs> die had natuurlijk zo'n klein kasteeltje daar, die dachten van uh, we moeten onze, onze business maar even aan verleggen. Want... We gaan helemaal de Rijn afvaren naar een ja. stukje, daar, daar, valt al, daar valt al het geld halen. <laughs> nou als je natuurlijk weer ver genoeg zit bij de, zee in de buurt, dan kan je weer van de andere kant af, kan je nog wat plunderen. Uh, ja. Ja, van de Nassos werd dan gezegd dat ze dat kasteel eigenlijk hadden gekraakt. Omdat degene die er eigenlijk woonde, die was op kruistocht of zo. Die was naar Amerika toe om geld te nee, halen. We hebben we het nog over 1200, 1100 of zo. Ehm. Ik moet er weer precies uitzoeken hoe dat zit hoor. Dus, uh, ja. Maar goed, ja, we zijn een beetje aan het einde gekomen, denk ik, van het programma. Geen berichten meer. Bitcoin is, terwijl het de oude waren, met 100 euro omlaag gegaan. Ja. Goed, ik uh, wil iedereen hartelijk danken dan voor het luisteren naar dit programma en uiteraard uh, de deelnemers uh, voor het deelnemen en uiteraard uh, volgende week weer en uh, ik wens iedereen een vrolijke en vooral heel erg uh, vrije week toe en ondertussen is de bitcoin weer met 40 euro omhoog geschoten en ja ik zou zeggen toedeledokie Ciao doei doei. Ja, oké, dat was het